En uh, Peter Beukelman zal er ook heel even bij zijn, die wel die dan even in vanuit uh, Mexico, uh, want hij zit daar bij uh, een anarchistische conferentie, anarcho-polco. En daar zal hij een en ander over gaan vertellen, dat allemaal zo meteen. En uh, mijn naam is op Jongepier, nou laten we beginnen met de goud, zilver, de bitcoins, de staatsschuldmeter en uh, alle andere gekkigheden. Uh, nou, om te beginnen, we begin, nu met het goud. Die staat op dit moment op 1248 dollar en 40 dollarcentjes. Ja. Ja, heel wat hè. Um, dan hebben we de bitcoin. De bitcoin is weer ietsje omhoog gestegen. Nou, je kan er al bijna een... Uh Trojaans uh, goud mee kopen. Hij staat op dit moment op 1156,30 uh, eurocentjes. Volgens mij kan je er al een uh, Trojaans goud mee kopen. Ja. Ik weet alleen nog niet even wat de uh, wisselkoers van de dollar en de euro is. Maar goed, um, dan hebben wij nog even de marijuana-index. Oh, die is ietsje gedaald. Die staat op 145.68. Hoeveel euro of dollar of bitcoin dat is, dat zou ik echt niet weten. De fertility index. Ja, nou, kijk, we zijn natuurlijk een gerenoneerd uh, instituut... Uh, ...die altijd keurig bijhoudt hoeveel zaad er wordt verschoten in Nederland... ...per geboren kind. Maar ja, hè, zoals je misschien in de media hebt vernomen... ...is er uh, deze week, is er gelekt... Oh, ja. ja Ze zijn ontzettend bezig met een intern onderzoek, want uh, ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat uh, de cijfers gelekt worden, die moeten worden gepubliceerd. Dus, uh, ja. Ja, dus helaas, uh, dankzij het lekken kunnen wij nu niks publiceren. Oké, okay, ja ja nou goed dan even naar de staatsschuld ja die is uh, 200 miljoen uh, eurotjes uh, roder in de cijfertjes uh, geschoten het is nu uh, 470,3 miljard in het rood ja. goed ja we gaan even naar uh, de nieuwsberichten we hebben zometeen uh... We hebben een berichtje over een uh, CDA die opgepakt is vanwege een uh, heel groot drugslab in zijn schuur. We hebben nog wat goed nieuws uit Hongkong. We hebben nog wat berichtjes over Trump die wat geroepen heeft. En uh, Andrea die heeft ook nog wat leuke uh, dingen. Nou, dan meteen twee columns uh, waar ik het over wil hebben: voor, over waarom verstandige mensen geen politici nodig hebben mm. en over een nieuw boek getiteld Over de Soevereiniteit van het Volk, uitgegeven door vier Boeken, waar parels in staan van uh, vergelijkingen tussen slaven en burgers en dat soort uh, mooie dingen. En uh, daarna heb ik nog een, een mooi artikel van de correspondent over uh, klimaatverandering, en waarin heel erg wordt gezankt op het bedrijfsleven, maar het heeft wel geleid tot divestment. Dus dat mensen aandelen uit Shell en uh, dat soort bedrijven gaan terugtrekken en het gaan investeren in groene energie. Dus het heeft geleid tot een vrije marktoplossing. Terwijl er vooral wordt geklaagd dat de markt zulke slechte impulsen teweeg brengt... En uh, daardoor groene energie niet van de grond komt. Nou, laten we gewoon even beginnen met jouw columns. Uh, jij schrijft voor Brainwash. Ja, brainwash.nl en ik mag daar tot aan de verkiezingen zo vaak ik maar wil uh, columns uh, insturen over de democratie voorbij. En ik ben daar dus de lone libertarian. Vertel eerst aan de luisteraars wat Brainwash is. Uh. Uh, Brainwash is een project van uh, Human, The School of Life en de NPO. Dit is allemaal super fijne uh, open-minded en staatssocialistische mensen. <laughs> Uh, maar goed, die willen graag verrassende ideeën bieden. En daarvoor zijn ze bereid om ver buiten hun eigen comfortzone te gaan. Dat kan ik wel waarderen. Ja, en ze hebben ook festivals. Brainwash Festival was ook leuk. Maar heb je nog gesproken? Hè? Ja, daar heb ik nog gesproken inderdaad. Ook over libertarisme. Hoe waren de reacties? Ben ze allemaal geschockeerd? Nee, mensen vinden het altijd wel, wel grappig. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of dat heel dit waar ik voor, voor ga. Maar ik probeer het wel bij een speech zo humorvol mogelijk te brengen en niet een soort van saaie saai tirade af te steken over waar een belastingdiefstal is. Maar de conclusie is natuurlijk de belastingdiefstal is. Maar goed, uh, jouw uh, column. Ja, er werd heel geklaagd afgelopen week over dat politici met elkaar bezig zijn en niet met de kiezer. En ik vond dat een heel erg vreemd verwijt, omdat de kiezer bestaat niet en de collega politicus natuurlijk wel. Dus uiteraard zijn politici bezig met elkaar. Plus dat in een representieve democratie zouden burgers moeten denken dat politici hun representeren. Met andere woorden, als politici met elkaar bezig zijn, zijn ze zo bezig met het volk, toch? Want dat is hoe de repressieve democratie werkt. Maar de klacht is juist dat ze alleen met elkaar bezig zijn en juist niet met het volk. Waaruit ik opmaak dat ze dat hele uh, achterliggende representatiegedeelte niet zo uh, voelen. Dus dat soort dingen zijn altijd leuk om te benadrukken. Maar wat eigenlijk nog veel en veel leuker is, is soevereiniteit van het volk. Ik weet ja. niet hoe bekend libertariërs er over het algemeen mee zijn met dat soort, soort werkjes. Maar het komt erop neer dat het volk de hoogste macht is, dus de soeverein. Uh, en hoe dat werkt, dat is nooit helemaal duidelijk. Maar in het boekje van Gerard Noot over de soevereiniteit van het volk komt het erop neer dat hij onderscheid maakt tussen uh, vorsten en tyrannen. En dat zijn niet dezelfde niet dingen, want de een bestuurt de burgers met hun volkomen instemming. De ander doet dat volstrekt tegen hun zin. De eerste gaat het alleen om het algemeen belang, de ander behartigt alleen zijn eigen belangen. Bla, bla, bla, en zo gaat het maar verder. Um, ja, ik weet niet hoe je uh, volkomen instemt met een vorst. Volgens mij worden die niet verkozen namelijk, toen ook niet. En volstrekt tegen de zin en volkomen instemming zijn vrij hoge eisen. En verderop in het boekje blijkt dat met volstrekte uh, instemming eigenlijk wordt bedoeld... ...komt niet gewelddadig in verzet tegen, waar ze later in Frankrijk spijt van zouden krijgen van die uh, interpretatie. Maar het, het wordt, dat, is de, dat zijn de eerste paar zinnen van het boek, of van de reden eigenlijk. Dus dan weet je dat het echt heel erg mooi gaat worden. En later komt hij bij een vergelijking tussen de relatie tussen meesters met hun slaven. Want slavernij was toen nog legaal super in orde en geen enkel probleem. En een vergelijking daarvan met die relatie uh, wordt toegepast op de relatie van burgers met hun regering. En dat is niet ironisch bedoeld en het is ook geen libertarisch argument voor, uh, voor hem. Maar hij bedoelt echt dat zelfs een slaaf mag niet zomaar worden afgeranseld door een of door zijn uh, meester. Dus waarom zou je een heel volk dat tot slaaf wordt gemaakt door een tyran niet diezelfde billijkheid gunnen? Ja. En dat klinkt super redelijk, en dat is het gevaarlijke omdat je hebt een redelijke wet over slavernij. Ja. Dus besef je even dat je het hebt over redelijke wetten van hoe ver meesters mogen gaan met hun slaven, ja. en dat het niet uitmaakt hoe redelijk die wet is, want slavernij is blijft verkeerd, zeg maar. Je kunt een vriendelijke meester hebben en alsnog is het niet oké. Okay. Maar um, ja, het is interessant om te zien dat uh, schijnbaar <laughs> een volk heeft het recht om zich te verzetten tegen een tiran, maar niet tegen een vorst. Dus het gaat er totaal niet om of het legitiem is of niet om burgers te overheersen. Het gaat er alleen om dat als ze echt massaal worden uh, gemarteld en afgemaakt... en ze komen allemaal in protest, dan mag, dan mag het volgens ja. de wet. Nou, dankjewel meneer Noot. Daar, daar zat ik op te wachten, op die toestemming. Maar goed, het volk is dus soeverein ook al vindt iedereen het super vervelend... maar komen ze niet in opstand? Dat is een beetje het verhaal. Wanneer is dat uh, boek geschreven? Deze reden is uitgesproken in 1699, okay. uh, toch wel een tijdje na Hobbes al, uh, ja. maar er komt geen enkele verwijzing naar Hobbes in. Ik, wist, ik weet niet hoe goed hun uh, communicatie was in die tijd, maar goed, de reden werd oorspronkelijk in het Latijn gegeven door nood en is nu vertaald in het Nederlands. Het is een uitstekende vertaling, ik zou hem echt kopen als ik jou was en je wil lachen, dus doe dat. De inleiding is ook wel leuk. Ah oh ja, dus de 1699, dat is nog voor de Franse revolutie. Ja, zeggen. behoorlijk. Ja. Behoorlijk ervoor. En in de inleiding wordt ook het punt gemaakt dat... Deze reden invloed heeft invloed gehad op de Franse revolutie. Nou, ik weet dat <laughs> niet zo zeker eerlijk gezegd. Omdat het, uh, dit natuurlijk gewoon legitimering is van de macht die er is. En niet zozeer een revolutionair oproep om de macht omver te werpen. Um, maar goed, ik vond het wel een mooi idee. Dat de Nederlander iets uh, aan invloed heeft gehad daarop. Ja, volgens mij had uh, John Locke zijn werken toen ook al gepubliceerd. Uh. Ja, Rousseau kwam een beetje achteraan. Ja, ja. ja Locke is als het goed is in 1704 uh, overleden. Dus uh, die heeft nog wel tot aan zijn dood uh, van alles gepubliceerd. Ja. had het geeft wel inderdaad wel een beeld weer van, van die tijd, hoe ze er toen in stonden. Hè? Dus, uh... Ja, dit was ontzettend vooruitstrevend voor die tijd... Dat een volk zich überhaupt mag verzetten uh, als het wordt mishandeld was ongehoord. Op zich, de, op zich heeft Nederland dat ook wel gedaan met, met, met de acte van verlatingen. Ja, goed, het, het waren uit... Ja, dat, dat noemt hij ook als voorbeeld. Ja, ja. Het was niet het, het hele volk natuurlijk, maar het groepje bestuurders, zeg maar. Ik denk dat de meeste volk, als je nou een mening hadden gevraagd, dan. Ik weet niet wat ze dan gezegd hadden, maar... Uh... Ja, maar dat is dus het punt. Volk wordt niet om een mening gevraagd. nu nee, nog nee, steeds nee. eigenlijk. En dat is eigenlijk het punt van de column die dus nog moet worden gepubliceerd. Namelijk dat we nog steeds uh, slaven blijven met op een min of meer aangename plantage. Ja, nou, we toch over die tijd hebben. Willem van Oranje was ook niet zo populair in het begin, hm. Niet alleen omdat hij in het begin al die uh, slaven uh, verloor. Omdat hij naar Duitsland was eerst, of... Ja, klopt. Hij was met status tussen de been uh, vertrokken naar uh, Dillenburg. En dan, dat, dat hij voor dezelfde keer verloren had. En toen hij zijn wonden had gelikt, heeft hij nog zijn diensten aangeboden aan, uh, aan uh, Alfa. <laughs> maar er kwam al heel snel een einde aan toen Alfa ook hem uh, de kop af wilde hakken. Want ja, uiteindelijk hoorde hij bij de opstandelingen. Ja, later toen hij uh, de watergeuzen erbij kreeg, toen werd hij uh, stukken populairder. En die watergeuzen waren gewoon een stel piraten eigenlijk. En ze deden in het begin ook de logistiek voor uh, bevoorrading voor Willem van Oranje. In ieder geval die, uh, dat waren piraten, die hadden een kapersbrief gekregen van, uh, van, van Oranje. Men mocht ook zijn vlag gebruiken. En in ieder geval, ja, hun hadden wel wat succes in, in, de, in de oorlogsvoering, in, in tegenstelling tot uh, Oranje en zijn leger. Maar in ieder geval, het was eigenlijk meer de gruwelijkheid van Alfa die uh, van Oranje populair maakte, dan dat hij zelf uh, nou zo goed was. Mensen hadden gewoon een hekel aan Alfa gekregen. Ik bedoel, die liepen uh, op alle pleinen in de steden mensen de kop af te hakken en mensen... ...om het katholicisme aan te nemen en hij kwam dan ook nog met de, met de belasting, dat was geloof ik de honderdste, de twintigste en de tiende penning. Nou ja, dat zorgde voor heel veel beroering en uh, ja. Nou ja, ja, dat is het hè. Kijk, als je een uh, machtsstructuur omver wil uh, werpen, dan moet je wel winnen. Ja, uh, uh. In te... ja, ja, inderdaad, maar dat is een beetje de vraag van hoe breken we uit zonder dat we opnieuw in een plantage terechtkomen. Van we kunnen winnen, maar wat winnen we dan eigenlijk? Ja, ja want ik denk niet dat Nederlandse vrijheid veel beperkt of veel vrijer is dan de Franse op dit moment. Ik denk dat dat wel even gelijk is. En, en toch uh, hè, heeft Nederland bijvoorbeeld een libertarische partij. De... Eh, ik weet het niet of Nederland niet vrijer is dan Frankrijk op het moment. Frankrijk is toch wel echt extreem uh, socialistisch ook. Ja, ja maar dat is, het, dat is het ook, zeg maar. Hè. Dus die structuren hè, waardoor vrijheid niet wordt gegund, hè, waardoor mensen... Uh, met rust worden gelaten uiteindelijk, wat, wat een grote voorwaarde is voor vrijheid, zeg maar. Ja, dat, dat kennen natuurlijk verschillende vormen. Hè. Je hebt natuurlijk dan de koning gehad en het is nu dan zeg maar het algemeen belang wat uh, op nummer één staat, zeg maar. Op zich is als je moet vergelijken met uh, Noord-Korea of Venezuela of Cuba of zo, is Nederland wel behoorlijk vrij hoor. Zeker, yeah. Ja. Dus, ja uh, Dus ja. een fijne plantage en vergelijkingen. Ja. Ja, ja, en dat maakt het soms ook wel lastig om het te hebben over onvrijheid. Ja. Dat uh, hier mogen journalisten toch redelijk nog schrijven wat ze willen. Ook al kunnen ze worden geboycott. Of tegenwoordig heb je natuurlijk zelfs nu uh, de doodsbedreigingen vanuit de bevolking. Uh, wat nog wel eens wordt verward met wat dan de bescherming van de journalistiek is. Namelijk uh, dat, dat, dat in de grondwet, uh, ja, daar staat het eigenlijk uh, ter bescherming tegen de overheid. Mm -hmm. uh, en als dan een uh, journalist uh, een kansenwijken binnentrekt en dan krijgt een klappen en zo. Ja weet je, dan vraag je er ook een beetje om. <laughs> uh, dus, maar... Uh, ja, zeg maar uh, hoe je dood wordt geslagen met regels, ja, dat zijn wel onze huidige boeien. En de pijn is uh, zeg maar niet zo uh, direct als met de uh, zweepslagen, maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk is het wel te voelen denk ik dat je er gewoon ontzettend flauw wordt van het systeem. Nee, ik denk dat veel mensen dat helemaal niet voelen juist. Dat mensen het niet doorhebben als ze echt heel erg vrij worden gelaten en alles mogen doen. Mm. En dan komen ze gewoon nooit aan de randen van die vrijheid. Omdat ze daar geen behoefte aan hebben. Ja, klopt. Hè. Er is ook een angst voor vrijheid. Je moet wel door, uh, je moet wel, zeg maar, door uh, geestelijke barrières heen. Met name in je sociale context hè, om je eigen keuzes te maken. De meeste kunstenaars, uh, artiesten en uh en, en, en, en, en ja, mensen die uh, een pad uh, trekken, uh, ja, die, die weten zo'n verhaal te vertellen van, uh, ja, ik heb uh, mijn ouders moeten teleurstellen bijvoorbeeld uh, dat ik niet op kantoor ging zitten, maar dat ik mijn passie na, najoeg en ook de consequenties uh, van de mogelijk uh, weinige inkomsten van die keuze, zeg maar, bij die keuze, ja. bij die keuze horen. En, uh, ja, en, en dat, dat is bijna standaard. En dat is dan niet inderdaad dan de overheid die dat dan beperkt, maar dat is gewoon de directe omgeving. En, en het meest uh, interessante vind ik dan nog wel van, uh, dan heb je van die uh, mensen die van de Nederlandstalige smartlappen muziek houden. Mm. En dan zingen ze zo van, leven, en laten leven. Dan weet je gewoon dat als het liedje voorbij is, dan zijn ze alleen maar bezig met elkaar. Weet je wel, van uh, oh, die doet dat en die doet dat, weet je wel. Totaal geen uh, poging gedaan om een auto autonoom bestaan uh, uh, op te bouwen. Ja, ja wat voor hun autonoom is, dat is anders dan wat voor ons autonoom is, denk ik. Zij vinden het gewoon fijn als ze mogen roken in de kroeg, of dat vinden ze autonomie. Ja. Uh, ja, wat moet ze daar tegen zeggen, dat is voor hun gewoon zo. Ja. Ja. ja, ik denk dat mensen zich ook veilig voelen door de overheid. Bijvoorbeeld als je een kutfamilie hebt, zeg maar, zoals veel van ons misschien. Tenminste, in de kringen heb ik het idee dat uh, gez uh, gezins- en familiesituatie vaak wat moeilijker is dan gemiddeld. Dat zou kunnen liggen, mijn indruk. Uh, maar dat je dan juist blij bent dat er een overheid is. Omdat je in ieder geval nog wat beschermt door een uh, soort van uh, abstract en onpersoonlijk uh, vangnet van wetten en regels. Waardoor je niet bent overgeleverd aan je familie als je daar pech mee hebt. Um, ja, ja, tot. Uh, het uh, dat is een speciale plek op de uh, maatschappelijke ladder, zeg maar. Hè, aan de onderkant. Heb je natuurlijk ook de voetbalhooligans die gewoon, uh, ja, niet zo'n geloof hechten in uh, politie en justitie. Ja, maar toch, uh, sorry, maar die hebben dan ook weer een heel uh, uh, bekrompen beeld van wat vrijheid dan is. Hè? Dat die pesten het uiteindelijk ook ja. voor de mensen die vrij kunnen zijn uh, zonder een ander geweld aan te doen. Ja. En, uh, en, ja, en dat is ook best wel sneu dat dat, uh, dat ja. Ja, dat, dat, dat dat continu weer wordt opgepakt om, uh, ja, om gewoon de vrijheid te blijven beperken. Vroeger, uh, tenminste het, het leek, en misschien is het ook nooit geweest, een idee dat je een soort, soort eerbaarheid kon hebben. Van ik ben een burger van eer, zeg maar. En uh, wie ben jij om mij vals te beschuldigen? En dat is nu niet meer zo. Je wordt nu uh, over hetzelfde kammetje geschoren als uh, de voetbalhooligan. En dat betekent dat je gefouilleerd wordt bij het uh, poortje. dat je gewoon een voetbalwedstrijd wil kijken. En, uh, of omdat je gewoon uh, van A naar B wil reizen. Uh, of weet ik veel wat. En, uh, ja, en ja, en komt er komt voortdurend zo'n man in een uniform om even te checken of ik wel ingecheckt heb. Ja, terwijl. Ja. Ja. Ja, terwijl dat soort veiligheid is allemaal symboliek. Het is, uh, uh, de pakkans is uh, uh, vaak klein en een druppel op de gloeiende plaat uh, uh, vaak. Ja, en er zijn eigenlijk ook maar twee mogelijkheden. Van of iedereen rijdt zwart en nou dat gebeurt dus niet, bijvoorbeeld in de trein. Nou ja, dat betekent dat je als conducteur uh, altijd prijs hebt als je controleert. Ja, of niemand uh, rijdt zwart. Nou, dan kun je er dus zeg maar... Uh, nou, dan hoef je niet eens te controleren. Nou ja, en wat er dan tussenin zit... Ja, in wezen loop je al achter de feiten aan, zeg maar. En ja, nou, dan pak je er weer eens eentje en... Uh, maar het zal nooit ophouden, zeg maar. Ook al is het de bedoeling dat het moet afschrikken en weet ik veel wat. Toch, uh, toch is er altijd te uh, dweilen met de kraan open. En, ja. en dat... nou ja, ze, ze pakken meestal degene die niet precies weet hoe het uh, inchecken werkt. Zo'n oud omaatje die heeft staan klungelen bij zo'n poortje. Ja. Ja, die krijgt dan een boete van 90 euro. Ja, dat, dat dan ook nog. Hè, van, uh, dat, uh, dat mensen dan ook nog uh, de, de, de uh, vijand uh, weten op te zoeken. Waarvan ze zeker weten dat ze daarvoor kunnen winnen. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, dat is dus eigenlijk ontzettend sneu. En uh, ja, uh, wat dat betreft uh, ja, ontbreekt het dus... Ja, dat, dat je, op een of andere manier... Uh, kunt uh, bewijzen... dat je gewoon... Uh, iemand van goede eer bent. En, uh, en misschien is dat ook, ook wel... op een bepaalde manier... eng, want... Uh, hè, uh, wat nou als je onterecht... Uh, van je eer wordt beroofd... en uh, misschien krijg je dan straks ook... Uh, twee dingen tussen mensen... die een uh, foutje hebben begaan... en, die, en, en uh, zijn van de niet. Maar ja, weet je... Uh, uh, ja, ik zou wel graag willen roepen inderdaad, gewoon alles voor de vrijheid, weet je wel en, uh, en dat ik ergens een pasje uh, zou kunnen laten tonen van, laat me gewoon met rust <lacht> uh. weet je wel, ja en dat ik daar niet voor hoef te betalen zeg maar, gewoon uh, ja, omdat het mij controleren dat, ja, als, je, als je met mij niet hoeft te controleren, kost het natuurlijk uh, ook minder geld ja, uh, zo uh, dat is dan ook alweer twee eeuwen uh, vooruitdenken. Dus mo we moeten nog uh, inderdaad een he hele lange weg uh, gaan met uh, een stap naar voren en, en een stap terug. En, uh, ja. Maar uh, André had nog meer geschreven. Ga gewoon naar brainwash.nl en zoek daar op uh, democratie voorbij en dan vind je me of zoek op mijn naam. Ja goed hoor, nee dan gaan we, we gaan zometeen nog even verder hebben over uh, wat artikelen die jij gepost hebt. Um, trouwens nog één dingetje, is nou zo dat je ook een boek gaat schrijven? Ja, dat klopt. En uh, als het goed is, moet dat ergens in oktober klaar zijn. En dat gaat over, uh, ja, eigenlijk de werktitel is een herwaardering van het individu. Het lijkt me ook wel een beetje duidelijk ook, insteek dat het zal hebben. En daarvoor lees ik dus ook al die boekjes nu weer door over soevereiniteit van het volk... en de Rousseau's discours of de ongelijkheid en al dat soort onzin. Um, ja, het is ontzettend leuk om een boek te schrijven, maar het is heel slecht voor mijn gezondheid. Want ik raak echt helemaal over de zijk als ik die uh, boeken lees. En dan denk ik, wat is dit voor onzin? En hoe is dit ooit in onze grondwet terechtgekomen? Weet je wel dat ik gewoon echt helemaal hartkloppingen krijg ervan? Ik weet nog wel toen ik hops las dat ik dacht van oh mijn god wat is dit? Precies dat je ook dingen tegenkomt als uh, dat mensen op een, op een vroeger besloten mensen om dit of dat te doen en om het ruwe leven achter zich te laten en een burgerij te vormen. Ik heb precies Wordt het ook concreet zeg maar over welke eeuw hebben we het zeg maar. Ik hoef niet de datum maar gewoon welke tijd tij, tijdsperiode of is het gewoon echt weet iedereen dat dit gewoon uit de duim wordt gezogen. Ja, ja. Dus dat, uh, is oh. <laughs> voor dat, dat, mij, lastig. Wat, uh, dat, dat wat uit de duim wordt gezogen. Nee, het, het oorsprongverhaal van hoe de uh, burgerlijke beschaving uh, ontstond, hoe de samenleving, uh, ja, het is, hij heeft een beetje het Hobbyaanse idee, zeg maar. Dat uh, leven in de natuurtoestand was uh, solitary, poor, nasty, brutish en short, volgens Hobbes. En, en deze manier houdt een beetje dat idee aan en veel anderen doen dat ook. En het, het fabeltje is van, ja op een gegeven moment wilden mensen niet meer de hele tijd doodgemaakt worden, maar gingen ze toen zich allemaal onderwerpen aan één leider die hen zou beschermen, daar waren ze allemaal heel erg blij mee, enzovoort enzovoort. En op die manier zijn er vorsten gekomen zo. Okay. Maar het, het is niet specifieker dan hoe ik het nu vertel. Wel eloquenter, maar niet specifieker. Het wordt nergens gezegd van dit is het moment waarop mensen besloten om allemaal bij elkaar te gaan wonen. En volgens mij is het ook volslagen bullshit dat er ooit zo'n soort van uh, dog-eat-dog natuurtoestand was, zeg maar. Want ja, jager-verzamelaars leefden best wel oké, okay, zeg maar. Die hadden geen hiërarchische structuren, die trokken rond en zo... Dus het is ook nog eens aan het onbare onzin. Maar het is toch de grondslag van veel van de wetten die we nog steeds hebben. En termen die we nog steeds horen, zoals het algemeen belang enzovoort. Het is heel bizar om dat te beseffen. Hoe, hoe slecht de filosofie is. Hoe belachelijk onzinnig die teksten zijn. En hoeveel impact het heeft op wat je wel en niet mag doen elke dag. Ja, dat klopt. Hè. Maar ja, goed, dat geldt, uh, dat geldt natuurlijk. Uh een uh, groot gedeelte van de filosofie het was uh, Nietzsche die zei van uh, in wezen moet je qua filosofie ook helemaal terug tot uh, Socrates dat heeft ook mee te maken met dat uh, dat, dat veel van de christelijke uh, denkwijzen zeg maar uh, hebben gewoon het denken verpest uh, ja, ze hebben ook wel dingen uh, gebracht, maar uh, ja, het is een soort uh, ja, hoe heet dat, zo'n Zo'n zo zo plakbandje waar je continu aan blijft vastkleven, zeg maar. Zo'n zo bloepermoment. Dat is een beetje wat het uh, christendom is geweest in ons uh, denken. Nou, het begint al met iets heel raars. Hè? Bedoel, er was dan een god die schiet, schiep dan in 144 uur, dus in zes dagen het hele universum. Maar ergens halverwege worden pas het firmament geschapen waarmee eigenlijk de tijd wordt bepaald. Hoe zit het dan met de eerste drie dagen, weet je wel? damn, it. <laughs> ja. damn it, is het moeilijk. Het is meteen al moeilijk. Ja, ja. Maar eh, een van die dingen is dan ook van hoe dogmatisch yes. prakticeer je het geloof? Welke plek heeft uh, welke plek heeft dat geloof? En hoe wordt, uh, die, hoe wordt die plek in de samenleving uh, uh, uh, zeg maar continu bevestigd? En ja, daar is het christendom en, en, en, en, de, en de islam is natuurlijk uh, vrij hard in. Dan, uh, zo is het en niet anders. Terwijl, uh, wat was het, hindoeïsme, die, nou, die heeft echt een paar duizend goden of zo. Uh, 33 miljoen. Oké. Okay. Je kan ook gewoon één zeggen hoor. Dat, is, uh, <laughs> Dat zijn allemaal één. Het uh, zijn dan weer uh, 33 miljoen uh, varianten zeg maar. Uh, ja goed, de christen kennen dan weer de drie heen, hè. Ja, Overigens, uh, hinduïsme is een verzamelnaam. De, de Britten, Britse overheersers die, uh, hadden besloten om alle religies in India gewoon onder één uh, noemer te doen. Dat was dan uh, hinduïsme. Het zijn allemaal verschillende stromingen. Nou, dan neem ik in ieder geval aan dat je niet alle namen uit je hoofd moet kennen, want het is al niet praktisch. Nee. En, uh, ja, ja, en dat is het natuurlijk ook. Hè. Gewoon heel veel van die geloven, die, nou, die hebben dan ook gewoon... ...geen uh, praktische nut meer. En uh, ja, ook daarin zoeken dan mensen de bescherming. En zeker in Europa lag het op een gegeven moment ook heel dicht bij elkaar. Dus de bescherming van de heer en de bescherming van de kerkleider. Daar werd wel eens een afspraakje over gemaakt buiten het uh, volk om. Ja, en als er geen afspraakje werd, uh, kon worden gemaakt dan volgt er een oorlog. En ook dat ging allemaal weer buiten de bevolking om. Het enige uh, wat de bevolking aan uh, had... was dat je toen nog uh, als huursoldaat uh, mee uh, kon vechten. Of uh, dat je zeg maar... Uh, nou ja, en, en of dan, dan uh, moest je zelf de wapen uh, ter verdediging. Maar zeker niet uh, de dienstplicht of de vredesmissie... Wat we, wat we nu hebben, zeg maar. Wat ook... Uh, ja, wat, wat ook weer dus van, vanuit die waarde komt van uh, ja, jezelf opofferen en dat soort dingen, ja. Ja, maar zullen we maar met een nieuwsbericht te gaan beginnen? Ja. Ja, we hebben niet heel veel nieuws, dus uh, ja, het is een beetje... Nee, één ding is nog wel mooi. Nadat je dus een hele tirade krijgt in dat boek over allemaal aannames waar volstrekt geen bewijs voor is, krijg je deze zin... Maar we verspillen onze tijd toehoorders. Waarom moeten we dieper ingaan op zulke evidente waarheden? <laughs> ja, zo kan ik het ook, jongens. <laughs> daar, ja. daar, daar moet je dit gewoon voor lezen. Nee, maar misschien ook wel een mooie afsluitende zin voor, uh, voor jouw boek. <laughs> Die is heel mooi. Nee, goed, we gaan even terug verder met uh, het nieuws. Ik heb hier nog veel meer nieuws liggen. Hier, ik heb hier onder andere een berichtje over de penningmeester van de lokale CDA-afdeling in Leende. Die is namelijk opgepakt vanwege een drugslap in zijn schuur. Ja. En het is niet zomaar een uh, drugslap. Het is namelijk het grootste drugslap ooit aangetroffen op Nederlandse bodem. Jeet, ja. Vina. En er werd uh, in hele grote hoeveelheden ecstasy geproduceerd. Jammer jamme, Lekker lekker. Ja. En de beste man is al eerder in opspraak geweest. Uh, zo werd er in het verleden ook wel eens een wietkwekerij bij hem aangetroffen. Ja. Ja. Dit is niet. Dit is niet niks. Uh, 22.500 liter drugs Hallo! <lacht> <lacht> Om dat is wel, te wel, te wel te 2 <lacht> miljoen pillen. Daar kan je wel een leuk feestje mee geven. <lacht> ja, maar Ik heb uh, respect voor deze ondernemer. Ongelooflijk. Ja, ja uh, uh, Zeer ondernemende kant. Ja. <lacht> ja. Uh, wel een beetje jammer dat hij het dan ook illegaal wil houden voor anderen. Maar goed, dat is monopolievorming voor je. Ja. Ja. Ah, ja. Ja, dus uh, dat hypo Krieten kennen wij dan weer, dus, uh, ja. Wat ja, zoals ik al stelde, CDA wil zijn markt niet prijsgeven, daarom uh, moet het verboden worden. Ja, ja. <laughs> ja. Ik weet niet of de hele CDA hier uh, mee te maken heeft, maar... Uh. Nou, als er uh, iemand van het CDA, uh, iemand anders zeg maar van het CDA hier mee te maken heeft, dan is het zeg maar omdat, het, uh, omdat hij gewoon deze man verlinkt heeft. Tenminste, zo zat dat in, Het ja. is ook zo van... Uh, de, de schoorsteen moet roken. En uh, ja, het is ook inderdaad... Hè, je wordt er vrij cynisch van. Het zegt ook wel iets over... Van, uh, hoe, hoe zinloos uh, deze regels ook zijn. En hoe corrupt het systeem ook kan zijn... wat uh, die handhaving uh, probeert in te zetten. En, uh, want het zijn niet alleen de politici, het zijn ook de agenten en uh, weet ik veel wat die gewoon uh, af en toe uh, een graantje meepikken en uh, en dan zit je dus in de in, in een, va in een va vage uh, maatschappelijke indeling hè, dat, dat als je dan uh, wel gepakt wordt, dan ben je dan het bokje. Hè. Dus dan is er um, een soort uh, jacht. Je hebt dan jagers en prooidieren en zo. En als je zo stom bent om je te laten vangen, nou dan heb, dan heb je het ook wel verdiend. Hè, volgens de maatschappij. Terwijl uh, als je even met elkaar stil zou staan misschien zou je met elkaar kunnen verzinnen van ja, maar eigenlijk is dit zinloos. Hmm, ik verbind... Ik... Ik vind dat we een beetje voorbij gaan aan het echte drama van dit verhaal. Dat die uh, ja, het is uh, echt zielig. Die jongens <laughs> hebben daar maandenlang aan een prauwwagen gebouwd op dat terrein. En nu mogen ze er niet meer bij omdat de politie het heeft afgezet. Dat is toch een drama? Ja, ja. Het is echt heel erg zielig. Heel erg beteutere jongens. Zo zo leuk. En dat ja, is ja. natuurlijk. Hè? Ook dat zijn inderdaad weer van die dingen van hè, sporenonderzoek en dat soort dingen. Ja, weet je. Hoeveel sporen uh, zullen nou daadwerkelijk op zo'n vrouwwagen uh, zitten? Hè? Ja, dat is en, toch wel uh, heel triest. Uh, terwijl uh, als het gaat om de grootste incidenten... of het nou, uh, of het nou om uh, de MH17 gaat of 9-11... Dan uh, wordt niet elke spoor veilig gesteld, uh, zeg maar. Het ziet er trouwens wel heel uh, professioneel uit, hè, dat uh, loopt. Ja, ontzettend. Ik sta er echt van te kijken. Deze, uh, de jongen weet van aanpakken, in ieder geval. Hoe oud was die man? Moeten we even kijken wie de voorzitter van het CDA in, of de penningmeester in Hezelinde was. Ja, Kijken. Was het om zijn pensioen veilig te stellen? Of, uh, ja, is... Vraag me ook af of die man dan uh, man ook echt bij het CDA zit omdat hij zo in het CDA gelooft. Of of dat gewoon beter is voor zijn uh, carrière. Ik denk dat het meer een sociaal gegeven is dat je zo bij het CDA belandt. Uh. In het zuiden heb je ook niet echt veel keuze. met. Ja, ja. Je moet wel een hele rare kronkel hebben. Wil je progressief zijn en bij het CDA belanden? Omdat ze daar gewoon niet bekend ontstaan. 52 was die. Oké, okay, hoe heet het, het personeel? Dat staat er niet bij, ze hebben het goed... Uh, oh, het is er al uitgeknipt. Al aangepast. Sneaky ja. motherfuckers. Ja. Ah, Wim van der Palen heet hij. Ja. Oké. Okay. Ja, maar misschien is het ook... Uh, misschien doet... Ja, dat is speculeren. Hè? Maar misschien doet hij het ook gewoon voor de thrill. Ja. Ik zag van de week een, uh, een verhaaltje over een... Uh, een postbode die seks had met de brievenbus in, uh, in Noord-Ierland. Oké, okay, ja, je hebt een hobby. Ja. Hè, dus, uh, ja. En, uh, en uh, nou, die werd er gepakt en zo, omdat hij was gefilmd. En dan zegt hij zo van, uh, het spijt me en ik schaam me. Maar dan heeft hij geen verklaring voor waarom hij dat doet. En dan zegt hij zo van... het was eigenlijk een soort sp spontane actie. En ja, ik, ik ben een tijd postbode geweest. Ik, ik kan me er eens bij voorstellen. <laughs> okay. Dat je de routine een beetje wil breken. Hè? Uh, en, en dat het inderdaad ook heel spannend kan zijn. En dat het een soort verslaving kan worden... Om, uh, ...nou ja, gewoon duidelijke sociale normen eh, te ontzijden, zeg maar. We hebben het er wel over, hè, van... Eh, de... Het kan ook zijn dat daar gewoon niet zoveel te beleven valt. Eh. Ja, ja, ja, precies. <laughs> precies. Dan ga je al gauw seks met brieven hebben, ja... Ja, gewoon een, uh, ja. Ja, wat leven in de brouwerij, een verzetje. Ja, blijkelijk blijkbaar uh, heeft een mens dat af en toe ook gewoon nodig. Ja, dat, dat als, als het allemaal te rustig is en, en, en, en uh, te zeker, ja nee, dan moet je ook gewoon gokken. Gokken dat je alles uh, kunt, uh, kunt uh, kwijtraken. Ja, het is niet slim. Nou ja, je, je kunt er inderdaad heel veel mee uh, winnen, maar hey, in sommige gevallen kun je inderdaad dus ook uh, alles uh, verliezen. Uh, wat, wat kun je ermee winnen, precies? Seks met de brievenbus, dat weet ik niet zo. Ik, ik zie daar, daar al veel risico's in. Want ik, uh, ja, we zijn bij postbode geweest. En ik weet, er lopen ook gewoon levende wezens achter de deur. <lacht> Die gewoon geen naden hebben met uh, wat er door de brievenbus uh, binnenkomt. Dus uh, ik zou zeker uitkijken. Ja. Oh mijn god, ja. Ik heb er ook zo in rondlopen, inderdaad. Ja, en nou ja, qua drugslaboratorium, ja, kijk, ik weet niet waar die man in verstrikt is. Hè. Misschien, uh, misschien leeft hij wel ontzettend boven zijn stand, hè, dat dat het is. En dat het een soort balans is, zo van schaamte om zijn uh, le eh, om te bezuinigen versus schuldgevoel. Van... Ja, maar misschien is hij er helemaal niks van. Ik bedoel, hij vuurt gewoon een schuur en... Uh... De ene keer kan er een carnavalsvereniging in zitten, de andere keer moment zit er een drugslap in, ja. Ja. We, we, we, kijk, we kennen niet veel details van het verhaal. Hè, dus, uh. Ja, maar, oh nou ja, het komen mij over dat die gewoon, uh, dat het gewoon uh, zo... Ja, hij was de eigenaar van de schuur. Dus. Ja, maar dat kan ook. Ja, dan krijg je inderdaad zo'n discussie over: van, uh, weet je het wel of weet je het niet? Ja, kijk, uh, meestal komen ze niet zo heel snel bij zo'n schuur uit. Dan is er al een en ander aan informatie uh, uh, geweest. Kijk, als er bijvoorbeeld staat van. Uh, nou, er was toevallig gebrand en, uh, en, en, uh, en daardoor werd die lab ontdekt. Dan wil ik dan wel eens geloven dat die man onschuldig uh, zou kunnen zijn. Maar als het er niet staat, dan uh, reken dan maar op hè, dat, dat die man dan gewoon verlinkt is. En, en dat hij uh, ja, nu uh, even zonder werk uh, zit. Goed, ja. Dan gaan we even naar een ander deel van de wereld, namelijk naar Hongkong. Het uh, is een land met een uh, ja, redelijk liberisch, want uh, je betaalt in ieder geval heel weinig belasting. En desondanks heeft de, de gemeente van uh, of de bestuur van Hongkong het voor elkaar gekregen om met een overschot te zitten van maar liefst 12 miljard dollar. Ja, en wat uh, besluiten ze te doen? Ze besluiten terug te geven aan uh, ja, de belastingbetalers. Maar, en ja. uh, ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar Hongkong, dat is toch van China? Ja, maar dat is wel uh, redelijk autonoom, hè. Dus ze hebben een eigen bestuur en ook een eigen belasting. Uh, ja. Ja. En ja, dat is wel een heel mooi verhaal. Dat uh, zeg maar het succes van Hongkong heeft ook weer heel erg invloed gehad op uh, China. Waardoor China besloot om toch maar uh, de markt wat meer vrijheid te geven. Dus uh, ja. ja. Dus. Uh, ja, het is een mooi verhaal. En het is niet de eerste keer dat het gebeurt hoor. Het uh, is al een aantal jaren gaande dat, uh, dat ze elke keer weer een uh, overschot hebben en dan weer besluiten om uh, ja, de belastingen te verlagen. Want wat ze trouwens nu ook weer doen. En dan uh, toch weer uh, met een overschot zitten. En dan elke keer gewoon weer teruggeven aan de bevolking. Dus uh, dat is wel netjes. Dat zouden ze in Nederland moeten doen. Ja, ja terwijl Hongkong staat uh, niet uh, bekend om uh, de sloppenwijk of weet ik veel wat. Uh, uh, ze hebben het ook een keertje, ik geloof 2011, maar dat weet ik niet zeker. Uh, Eén van de jaren hebben ze besloten om niet zomaar iedereen terug te geven, maar dan ook wel rekening te houden met de, de lagere inkomens en zo. Om mm. dus, uh, dan een beetje de armoede zo te bestrijden en. Oh, dat zou ik nog even moeten opzoeken. Dat een aantal jaren geleden was dat. Mm. Ja, ja in, in de Verenigde Staten of in Frankrijk, Nederland, dan maak je dat soort dingen gewoon niet mee. Er zit, uh... Nou, Trump wil ook uh, belasting verlagen, hè? En hij wil, ze, heeft dan ook nog de Corporate uh, Tax Holiday. Dus als bedrijven ter, vanuit het buitenland die terugkomen naar de Verenigde Staten, hoeven ze een uh, jaartje. Geen belasting te betalen. Ja, maar uh, daar zit dan een. Ja, kijk nou eens naar. Verenigde is natuurlijk ook een status uh, apart, want die brengt gewoon een grote hoeveelheden dollars uh, in de economie om de schulden uh, uh, aan te gaan. Dus. Uh, uh, ja, ik heb er naar de Rompol, dat Ron ook had gewaarschuwd: van uh, ja, zal die bedrijven terugkomen, die hebben heel veel dollars in hun. Uh, in de schuur zitten. En uh, de Amerikanen merken nog niet zoveel van de inflatie. Maar als die bedrijven dan terugkomen met een hele bakken met geld. Uh, van de dollars die Obama allemaal bijgeprint heeft. ja En dat gaat weer in de economie roleren. Kan dat ook wel weer voor inflatie zorgen? Ja, maar het is echt al decennia lang dat de Verenigde Staten uh, zo'n eigenlijke volledige defensiebudget, zeg maar dat bedrag, gewoon bijprint. En dat zweeft nu allemaal natuurlijk nu allemaal in de wereldeconomie vooral. Ook nog omdat uh, nog heel veel dollars uh, voor de o in de oliebusiness uh, zitten. Maar op het moment dat dat ophoudt, ja, dan is er wel een klein probleem. Ja, en, uh, met name China, die, heeft het, uh, die zit dan ook met een uh, lastige situatie, want die hebben zeg maar kluizen vol uh, dollars, en ze kunnen daar niks mee. Als ze dat uh, op de markt brengen, dan uh, worden die dollars minder waard. Dus dat is gewoon een hele lastige situatie. En er is nog, uh, ja, ik geloof dat Clinton, die had dan wat tekort ingelopen, uh, maar al die andere presidenten, die, uh, die, die, uh, die, hebben, die hebben zeg maar alleen maar zijn qua schroen aangegaan. En ja, het feit dan, hè, dat dat dan die Trump uh, uh, make America great again. Ja, dat is ook, het komt over als een soort wanhoopsactie uh, wat dat betreft. Ja, het, het, het is... Uh, ja goed, we hebben het zo meteen over Trump. Maar in de geopolitieke verhoudingen en zeker ook uh, met, het, met de, hoe heet dat, de globale economie, daar zit nog wel een kleine tsunami te wachten. Uh, is, uh, is wel eens het idee. Ja, laten we dan maar gewoon meteen naar Trump gaan. Ja, defensiebudget gesproken. <laughs> Best man. Uh, wil er eventjes, uh, wat was het 54 miljard dollartjes bij. Uh, op het defensiebudget, alsof het niks is. Uh, nou, op, op, op dat budget is er toch ook niet zoveel? Nee, we maar een tien ongeveer. Ja. meer. En, uh, en zeker met die oorlog uh, van uh, terrorisme. Ja, de, uh, inderdaad, het de, de defensiebudget, volgens wel ingelichte in kringen, is, was in 2014 in de Verenigde Staten 581 uh, miljard dollar. En dan moet je de reparaties en weet ik voor wat uh, verder niet meer rekenen. Uh, nee. Dus in Frankrijk, ...te vergelijking, heeft 53 miljard. en Rusland, ...zat hij er ook tussen, daar uh, zijn geen cijfers voor. Maar uh, wat was het? De Verenigde Staten, die had altijd uh, meer dan de helft van de wereld een defensiebudget. Dus ook uh, inderdaad meer dan de top 10. <laughs> dat is wat meer dan de helft betekent en uh... oh Rusland die heeft 70 miljard ja oké okay. dus uh... Amerika zit nou op uh, onder Trump op 600 miljard uh, of ja. meer. Uh... ja die zou dan over de ja uh, en dan viel het mij mee nog hoe klein het aandeel is van uh, de defensieuitgaven op uh, de nationale begroting want kijk in Nederland heb je natuurlijk gezondheidszorg en uh, de sociale vangnet, uh, wat via de belasting wordt betaald. In Amerika is dat uh, minder. Ja. Dus uh, ja, het, het is een uh, rare move van Trump. Omdat, nou ja, ik, ik zag dat die Mike Pence, die was in uh, Brussel vorige week. Mike Pence is de vicepresident van uh, Verenigde Staten. En heeft Mike Pence het ook ineens over dat uh, de NAVO nu sterker moet zijn dan ooit. Uh, dat is wel een beetje vreemd, want uh, gevechtshandelingen die uh, de NAVO nu doet, die gaan ze zelf aan, met uh, bijvoorbeeld ISIS. Hè, het idee is uh, van dat uh, de islamitische staat een regelrechte bedreiging vormt voor uh, het uh, Westen. Misschien als een soort les van uh, 9-11. Een beetje een vage les. Aangezien er geen enkele Afghaanse kaper in die vliegtuigen zaten. En voornamelijk Egyptenaren en Saoediërs. En uh, die landen uh, die zijn er altijd nog vrij genadig van afgekomen... Uh, als het ging om de oorlog tegen het terrorisme. En ja, dat doet het mij dus ook weer denken... Aan een, een paradigmaverschuiving wat uh, Bush Senior uh, noemde als de uh, New World Order. Dat was 1990, ik geloof ook toevallig uh, 11 september, dat uh, Bush Senior een, een, een persconferentie houdt waarin hij uh, de bedreigingen van het Westen ziet verschuiven omdat uh, de Sovjet-Unie en het Oostblok, uh, die waren uh, net uh, gevallen. Dus ja, dus dingen waren aan het verschuiven. En toen was dan ook ineens het Midden-Oosten prominent in beeld. Daarvoor was het voornamelijk de spanning tussen Oost en West. En nu is het, gewoon al twintig jaar, de spanning tussen uh, West en het Midden-Oosten eigenlijk. Of Westen en de Islam de moslimlanden uh, dat Trump nu dus zeg maar zegt van uh, uh, het, het wordt allemaal spannend in de wereld en uh, zelfs uh, Rusland met zijn 70 miljard vormt een enorme bedreiging voor het uh, Westen die dus uh, nou ja dus makkelijk uh, 800-900 miljard uh, uitgeeft dus uh, het moet nog hoger en In wezen draai je dan al een zeer oneconomische oorlogspolitiek, uh, ja. uh, zoals dan uh, Bush Junior omschreef uh, uh, uh, ja, met onze prachtige technologie uh, schieten wij uh, raketten van uh, 1 miljard uh, of 1 miljoen dollar op een kamelentent. En dat is ook wat het is. En dat is natuurlijk ook niet uh, sustainable. En het enige wat het uh, in stand houdt... zijn nu gewoon, ja, in Nederland dan ook... allerlei generaals die onder een steen vandaan uh, kruipen... en die heel hard gaan roepen hoe uh, nijpend de situatie is, alsof we echt aan de rand van oorlog staan. M maar ook dat is natuurlijk, het is een beeld, het is een fantasiebeeld, een in dit geval een doemscenario. En uh, ja, ik vind het ook weer heel knap hoe je nu kunt berekenen uh, hoeveel miljarden er nou daadwerkelijk nodig is om uh, te zorgen dat wij uh, hier niet binnen een jaar Russisch spreken, zeg maar, tegen onze wiel. Maar ja, blijkbaar houden daar zich een grote groep mensen mee bezig. Ja, we hebben een aantal tankjes. Ik bedoel, de Nederlandse defensiebegroting is echt helemaal hilarisch natuurlijk. Zeker dus ook de oorlogstaal die naar Rusland soms wordt uitgeslagen. Wat was het afgelopen jaar? We moeten een stevigere vuist slaan uh, naar uh, Rusland, maar uh, ja, daar zal Nederland natuurlijk nooit de kracht uh, voor zelf voor kunnen verzamelen. Dus dan zullen we al afhankelijk moeten zijn van de NAVO, terwijl ja, kijk, en dat is het dan ook. We hebben ook jarenlang om uh, uh, uh, uh, uh, uh, vrede is in Europa niet alleen gekomen door de Europese Unie. Wat, wat nu een verhaal is, hè, wat, wat door de pro-Europa mensen uh, graag wordt verkocht. Van, uh, we hebben geen oorlog in Europa dankzij de Europese Unie. Maar ja, weet je, dat, dan stap je dus zo helemaal over de Oost-West-verhoudingen in die tussentijd in. Het was met name ook de atoomdreiging. Die uh, heel veel vrede heeft gesticht. Want de totale annihilatie van de wereldbevolking. Uh, dat stemde de mensen vredig. En, uh, ja, en dan heeft Trump het inderdaad dan ook ineens over. Het uitbreiden van zijn uh, nucleaire arsenaal. En ook dat is dan weer, staat dan weer haaks op. Eerdere signalen wat hij heeft gegeven. Namelijk. Dat, uh, dat uh, nucleaire middelen een hele gevaarl heel gevaarlijk spul is eigenlijk. En, uh, maar blijkbaar is de dreiging zo groot dat wij gewoon uh, dat soort tijdbommen aan onze kant van de wereld moeten installeren. En uh, ja ik geloof dat Nederland ook nog steeds moet uitzoeken of uh, publiceren of wat dan ook. Wat de Amerikanen hier aan nucleair materiaal uh, ooit een keer hadden geïnstalleerd. Um, om, mijn, om mijn monoloog af te maken. Ik had een majoor uh, een keer uh, gesproken, oud-major. Ik vroeg hem zo van: uh, nou ja, weet je, het was toch wel algemeen bekend. Dat uh, uh, er in Havelte en. Uh, dat was wat gilserijen, geloof ik, dat daar, uh, hè, dat de Amerikanen daar uh, wat hadden liggen. En dan ja. zegt hij zo, nou ja, weet je wat het uh, was? Uh, wij wisten in ieder geval niks, want het was uh, Amerikaans terrein. Uh, als we het dan hebben over een de open democratie, dan weet ik voor wat. Misschien moet Nederland en de Verenigde Staten, zogenaamd als, als, als voorbeeld democratie, eerst dat soort shit openbaar maken. Van, nee, wij hebben inderdaad gewoon shit opgeslagen. Om uh, Dr. Strangelove uh, te quote uit uh, die film, zeg maar. Ja, uit de tegenstander moet wel weten dat het er uh, ligt om zich een beetje bedreigd uh, te voelen, zeg maar. Ja? Ja. ja goed joh, ja, ja ik, ik kan nog even wat toevoegen uh, Trump heeft nog meer uitgesproken natuurlijk uh, dat hij heeft een de toespraak gehouden voor het Congres en heeft al zijn plannen uiteengezet. en uh, goed daar zal ik verder uh, niet op ingaan maar wat heel cool is om even te volgen het is even de Twitter feed van Ron Paul tijdens de spraak van Trump. ...aan het congres. Nou, dat was dinsdag, dus moet je even naar uh, dinsdag scrollen... En dan uh, kun je rompen meningen horen over uh, het beleid van, uh, van Trump. Hij is er niet positief over. Ja, ja uit de libertarische kringen uh, sprongen ook heel veel mensen wel op de trump wagon. Ja, het is eigenlijk gewoon wachten totdat uh, dat treintje ontspoort natuurlijk. Ja, uh, uh, Want uh, ja, die man uh, is Geert Wilders tot de macht 2... En uh, hij heeft het helemaal niet zo op vrijheid, heb ik het idee. Ja, even kijken hoor. Final grade on the uh, libertarian scale. Plan strategy F. Overall D-. minus. Ik denk dat A is dan het hoogste, hè, of niet? Ja, A is in uh, Vreemde Staten het hoogste. Misschien E plus. Uh, ja, die minus is volgens mij een uh, vo onvoldoende. En F is dan heel ja. luisterend. Yeah. Yeah. He never said out at the Fed. Uh, no spending cuts. More foreign intervention. Word liberty not mentioned once. <laughs> nee. Yeah. Ja, ik ga het er nog even door. Ja, ik zou zeggen lees het zelf. Uh, ja, nou, Trump heeft trouwens ook een uh, Twitter-account, mocht je het niet weten. <laughs> en hij heeft daar ook het een en ander gezegd. Nou, hij zegt er wel vaker wat. Je kan bijna zien wanneer hij opstaat, 's ochtends. Ja. <laughs> Dan begint hij meteen te twitteren. Nou, hij, hij twittert niet zelf. Hè. Hij uh, schreeuwt zijn berichten naar uh, een of ander staflid, die uh, okay. tikt het in. Ja. Uh, uh, uh. Ja, hij had uh, geklaagd dat de media geen aandacht had besteed aan uh, dat de staatsschuld gedaald was uh, in zijn uh, eerste maand als uh, president. Ja. <laughs> Alleen, uh, ja, de, de media die ging dus ook weer te En het is eigenlijk wel grappig als je even bij Google News kijkt naar uh, hoe de media daarop reageren. dat nou, is meteen al van, ja, uh, die staatsschuld had ook wel gedaald, dus jij niet president was geworden. Ja. Als een uh, relatie met de media is uh, best wel grappig, uh, Ja, ja, tot... Uh tot uh, redelijk eng uh, te noemen zelfs, ja, vind ik dan. Ja. Ik, enerzijds snap ik het wel, omdat de media heeft zich natuurlijk extreem negatief uitgelaten over Trump. En ja, bijna alle grote media, ik bedoel meer dan de 90% steunde, openlijk Hillary Clinton van al die mainstream media. Dus ja, ik zou ook niet super happy zijn, maar in principe moet je je daar gewoon overeen kunnen zetten. Um, wat ik niet oké okay vind is dat hij dan echt nepnieuws uh, probeert te pushen. Dus waar hij de mainstream media van beschuldigt van oneerlijkheid en uh, selectiebias... Vervolgens gaat hij dat zelf nog tien keer zo erg doen met zijn eigen uh, uh, selectiebias, bias uh, nieuwsmedia Dus ja, heel erg de ketel, kinderachtig, en ja. Ik weet niet of het heel erg schadelijk gaat zijn. Mensen die komen er toch wel achter dat bullshit nieuws bullshit is. Dus ik denk dat de markt zichzelf al stabiliseert in dat opzicht. Um, maar ja, een beetje sneu om te zien is het wel. Maar ik lig er niet wakker van. Ik bedoel, mensen moeten gewoon nog leren om om te gaan met het internet. En dat er ook gewoon dingen op staan die niet waar zijn. Um, het is de eerste generatie die dat echt, uh, echt nieuwsmedia via het internet krijgt, denk ik. Dus dat vind ik niet zo gek dat het nog lastig is om uh, de waarheid van onwaarheid te onderscheiden voor de meeste mensen. Maar dat zie ik ook snel weer verbeteren met dus allerlei... Tools die worden bedacht om uh, de feiten te checken in uh, mediaberichten en dat soort dingen. Dus ja, laten we er een paar jaar overheen gaan en dat fake news uh, drama is ook weer voorbij denk ik. Ja, maar Henk, jij, uh, jij wil nog even wat kwijt over Trump. Hè? Ja, ik uh, ben een maand geleden uh, uh, gewezen op de uh, interessante karakter van Trump. Ik had inderdaad in het begin helemaal niet de neiging om die man uh, te volgen, Omdat je kunt heel snel je energie verliezen aan, aan wat hij doet. Maar hij, hij, hij doet op zich wel iets heel bijzonders. Zeg maar. hij, hij zit precies op het randje waar uh, hij uh, zijn dingetje kan doen en, en waar anderen dus geen antwoord op hebben. Zeg maar, die tegenstanders, ja, waaronder dan de media, maar natuurlijk ja, in de Verenigde Staten is wat dat betreft het politieke landschap uh, vrij binair. Gewoon uh, <laughs> Repub ...republikein versus uh, uh, democratisch... ...en op een of andere manier weten de libertariërs en de groenen uh, er altijd uh, flink naast te pissen... ...ja, uh, weet, hij, zeg maar, dat, weet hij zeg maar dat allemaal te omzeilen en gewoon uh, een dingetje te doen. En dat doet hij uh, met name dan ook uh, door uh, gebruik van de media... Met name dan ook de social media, waar Hitler uh, en, en uh, fascisten, maar ook uh, de socialisten, communisten, voornamelijk de radio gebruikten als uh, propagandamiddel. En, en dat wat dan ook, zeg maar, de klimaat uh, veranderde, want ineens kwamen de toespraken gewoon kon je gewoon horen in je eigen huis. Zonder dat je er naartoe hoefde te gaan. En, en, en dat had dus ook een hele uh, enorme invloed op hoe uh, beeldvorming ontstaat. Namelijk het komt op de radio. Oh, dan wordt het een soort vaststaand gegeven. Hè? En, en de, dan is er ook alweer weinig wat je eraan kunt doen. En dat is dus nu al, uh, zeg maar, uh, bij gewoon continu fake nieuws. Het is niet één bericht, het is eigenlijk continu en, uh, en gewoon dagelijks. En uh, ook, zeg maar, uh, afleiding als het dan gaat om bijvoorbeeld dat hij dan gaat ...vertellen van dat hij uh, dit jaar... ...niet bij de Correspondence Dinner... ...aanwezig zal zijn. Dan breekt daar weer uh, discussie over los. Dus je kan me voorstellen dat mensen daar... Uh, ...dat je daar... Uh, ...vermoeid van kunt worden. Maar dat is juist de hele strategie. Het is natuurlijk wel altijd de vraag... Hè, ...van uh, wat win ik erbij... ...als ik in verzet... Uh, uh, ...treed. Nou, hier in Nederland uh, win je daar... Uh, ...niet zoveel mee als je... Uh, tegen Trump verzet, maar tegen Geert Wilders, ja, dat komt toch veel dichterbij, hè? En, en met name dan, uh, ja, de begrenzingen, ja, die ze klaarblijkelijk toch over willen stappen. Uh, alleen maar om een bullshit te verkopen. Hè. Dus uh, uh, die Fleur Agema van de PVV uh, was deze week in het nieuws. Omdat zij uh, op haar Twitter-account een, een, een, uh, een Tweede Wereldoorlogsmonument had uh, gefotoshopt. Uh, waarschijnlijk gekregen. Uh, van in plaats van het volk wat voor tyrannen zwicht staat er dan het volk wat voor Koranen zwicht. En dan zegt zij dus zo van, ja, ik ben, eh, niet dat ik een ander standpunt heb, maar ik eh, wil, eh, zeg maar, niet eh, de slachtoffers eh, onterecht tegen het hoofd stoten, zeg maar. Terwijl, dat is al wat je hebt gedaan met zo'n uh, zo statement, zeg maar. En uh, hè, de les wat je kunt uh, leren van uh, de Tweede Wereldoorlog is... kijk uit als je als uh, samenleving uh, tegen een bepaalde uh, bevolkingsgroep... op welke grond dan ook, dat je die onder de loep gaat leggen. Want uiteindelijk is het de individu uh, wat telt... Ja, maar ja, inderdaad, als je voor individuele vrijheid gaat, dan uh, lijkt het alsof je alleen maar kunt uh, verliezen als je het over een Fleur Agema of een uh, Geert Wilders heeft, die ik toevallig ook nog deze week heb zien falen. Uh, dat was, was een zeer grappig uh, filmpje van een... Arjen Lubach? Nee, van een... Nee, nee, nee, dat is allemaal gemaakte shit. Nee, het was... Ons... <lacht> Nee, hij had, een, uh, hij had een interview met een, uh, een BBC-reporter. En dan zie je dus ook dat Geert Wilders geen leider is... en dat hij gewoon een, een script afdraait. Hij, heeft, hij is gewoon een, een aapje met één trucje eigenlijk. Wat Trump ook is. Het lijkt heel knap wat ze doen... maar je weest dus gewoon ontzettend irritant zijn... op bijna kinderlijk niveau. En het enige wat zeg maar, vooruitstrevend eraan is... is dat je een bepaalde... Uh, grens van fatsoen uh, overschreden. Maar goed, die, Geet Wilders had het over de bedreiging van de Koran en de islam en zo. En, uh, dan, en toen wierp, uh, zeg maar, de BBC-reporter, Wilders cijfer uh, door de, voor de voeten, dat uh, het gevaar voor Nederland, als het er ging om onschuldige burgers, in cijfers uitgedrukt, is dat niet uh, de Koran of de islam. In cijfers is dat, zijn dat namelijk die slachtoffers van de MH17. Mm -hmm. En dan zie je dus dat uh, Geert Wilders een momentje zijn routine kwijt is. En dat is een heel interessant stukje. En het is ook heel vermoeiend om tegen die massale stroom van uh, bullshit uh, te vechten. Maar dat is, dat is ook niet waar je de energie uh, mee wint. Waar je energie mee wint is gewoon als je een bepaalde stelling kunt uh, doen... En kunt innemen waarin je die bullshit gewoon kunt bewijzen. Zoals inderdaad Arjen Lubach dat heeft gedaan. Want dan heb je er gewoon rol in om dat te doen. Mm -hmm. Dan is je winst, is dan bijvoorbeeld, nou ja, ik heb een tijdje columns uh, hier dan uh, ingesproken, weet je wel. Nou, dan was ik dan weer blij als ik klaar was met de opname. En zo zou uh, Arjen Lubach dat ook hebben gevoeld. Weet je wel, gewoon, het is gewoon een goede grap. Ja, en uh, ja, maar inderdaad, angst heeft geen zin uh, uh, bij deze mensen. Want ja, ten eerste, we zijn geen moslim. Dus uh, we zullen niet snel op, het, uh, op de wagonnetjes richting weten veel waar uh, rijden. En ja, die massale domheid, die is er altijd al wel geweest. Zeg maar. Het wordt alleen nu geactiveerd. Dus dat is het enige verschil. Maar het is wel heel interessant om dat te volgen. En ja, soms, soms moet je gewoon duiken. Weet je, gewoon van, uh, hè, bijvoorbeeld, op feestjes mijt ik gewoon uh, onderwerp politiek. Omdat het wordt toch alleen maar janken. Het is inderdaad, het is gewoon een kwestie van je leuke momenten uitzoeken uh, en... Um, en ja, weet je, en, en de bullshit-verhaal van wat dat dan is, wat ik dus de immigratiepolitiek en dat soort uh, dingen vind, zeg maar, het is allemaal afleiding. Allemaal afleiding van uh, het grotere systeem wat al eeuwenlang vrijheid uh, beperkt. Heb ik nu goed uitgelegd waarom Trump een interessante man is? Ja, zeker. Oh, dan uh, ben ik tevreden. Ja, nee, goed, ja, nou ja. Uh, even kijken hoor, André. Jij gaat zometeen wat vertellen over uh, Global Divestment uh, Mobilization. Mm -hmm. Als ik het goed uitspreek. Yep. Eerst gaan we nog heel even luisteren naar uh, Peter Beukman, want die, uh, die uh, staat op punt om nou hier in de uitzending te komen. En hij gaat een en ander vertellen over uh, zijn belevenissen in uh, Mexico. Ja. Uh, hallo Peter, hoe is het daar in uh, Mexico? Uh, ja, dat is leuk. Ja, het zit hier op de uh, Anwar conferentie en er, zit, uh, ja, er zijn iets van uh, 500 mensen zijn er. En eigenlijk moet ik zeggen, uh, ja, het is best wel groot. Ze hebben ook twee podia, hadden ze, tenminste, het is nu al voorbij, maar wel twee podia. Een hoog podium en uh, een bijpodium. En ja, de faciliteit is, is gewoon enorm groot. Het is nog de kleinste zaal. Ze kunnen nog een hele hoop mensen bij. Het is echt op de groei uh, afgegaan En ja, er zijn een heleboel sprekers voorbij gekomen. Gisteren was er uh, de Cryptocurrency Dag, dus uh, al de, de crypto, ja, hoehoes. Dus uh, had je Roger... Roger Ver en Tony Vees en ja, iemand van de Bitcoin Foundation of zo is dat, ik geloof ik. En uh, iemand van een Bitcoin Exchange hier in Mexico. Uh, Viet van uh, Liberland, die was natuurlijk ook weer. Oké. Okay. Niet bij de crypto dan. Oh ja, en uh, Amanda Billy Rock van Dash. En dan nog iemand van Blocktrail, Johnny ofzo. Die lijkt me ook wel een slimme vent. Ze uh, werden en ook nog... Uh, ja, dat zat niet echt bij de crypto een stuk, maar... Een vent die ook een tijd uit de gevangenis gehaald vanwege de... Of hij heeft 13 jaar in de gevangenis gezeten. omdat hij een artikel geschreven had. Ja? Eigenlijk. Wist hij in... Uh, hij had een artikel geschreven over hoe het mogelijk was dat er een, een assassination-markt mogelijk was. Uh, die anoniem was en waar de, de moordenaar toch uitbetaald werd. En, en dat, uh, ja, dat artikel op zich is dat officieel ook niet de reden. Hij had ook een uh, stinkbom in de rechtszaal gegooid. Ik hoop dat dat de reden was dat hij 13 jaar had gekregen. Oké. Okay. Maar ja, want nog meer uh, over gevangenis gesproken. Rolse Ulbricht, zijn moeder, die was er ook de hele tijd. In drie dagen aanwezig we Dus die, uh, ja, die probeert een uh, goed woordje voor de zoon te doen. Dus, uh, er wordt allemaal geld opgehaald voor, voor, om uh, Ros een uh, legal cost te betalen. En voor de rest, nou ja, ook het artiest de artiesten zijn er nu muziek maken, de rappers. Oké, okay. uh, zo, zoals? Uh... Ja, ik ben heel slecht in namen. Uh, <laughs> maar, uh, hey. ik, had, ik had wel voor je opzoeken als ik het uh, Ja, wat kan ik nog meer zeggen. Nou, Larker Roos had twee praatjes. Eén waar hij ook wat inging op, op het nieuwe project waar hij mee bezig is. De Mirror heet dat. Dat okay. is een soort automatische uh, ja, flow waar mensen. <coughs> Uh, naar een website toe, toe kunnen gaan moet allemaal vragen beantwoorden mm -hmm. en dan is eigenlijk maar één uitweg dat je anarchist bent of dat je een enorme heikel bent zeg maar. <laughs> okay, ja, ja, ja, ja. Uh, heeft hij allemaal animaties gemaakt dat is wel een heel groot project en het doet allemaal met Blender maakt hij animaties en het moet allemaal ingesproken worden en hij wil de bewoording ook zo kiezen dat het ja, heel helder is dat er geen dubbelzinnigheid over staat uh, uh, uh. maar ja, de, hij kon een hele goede speech geven uh. Uh, ja ik kon Roger Verde ik had ook wel een goede speech eigenlijk okay. heeft natuurlijk ook in de vervangenis gezeten voor, uh, ja, voor, voor illegaal vuurwerk, geloof ik. Oh ja. Hij heeft uh, daarna een Amerikaanse staatsburgerschap opgegeven en is naar. Hij, woont nou ook in... hij heeft, een, heeft een paspoort van zijn en Nevits en hij woont nu in de Mexico ook, geloof ik. Ja, weet ik niet helemaal. Maar niet, niet in de VS, in ieder geval. Oké. Okay. Ja, wat waren er nog meer van mensen? Je had een selfie gemaakt met uh, Jeffrey Tucker? Ja, Jeffrey Tucker ook een paar gegeven inderdaad. Ja, je kan uh, mensen allemaal heel makkelijk aanspreken hier. Dus alle. Ja, een heleboel. Te... Belangrijke libertarische waarde wel. En daar kan je wel, wel vrij makkelijk even mee praten, ja. Ook allemaal zo'n beetje rond. Dus nou ja. ja. En uh, ja, vijf Nederlanders hier. Ja. Dat is ook wel best wel aardige vertegenwoordiging. Uh, ik zit nog even op de lijst te kijken. Maar uh, ja, ik zie Nathan Friedman. Edward Griffin was er ook. heb ik ook tijdjes mee gaan praten. Tone okay. Wees, een Bitcoin figuur. Uh, Ayn Friedman. Eddie Kokesh. Ja, hier. Ja, Carlos Morales, die had ook wel een uh, leuk verhaal. Dane Martin. Nee, ja, ik kan het. Uh, ja, het waren gewoon een hele hoop bekende uh, figuren. Laura Southern je die? Nee, nee, zeg maar niks. Zich, uh, als, die heeft zich zelf identified als een man. En heeft, uh, nou staat ze op de identiteitkaart ook als man. Oké. Okay. Dat was wel grappig. Uh, ja. Ziet ze er ook echt uit als een man? Of een... <laughs> nee, dat is een lekker ding. <laughs> dat, is wel heel, dat maakt het des te leuker. Oké. Okay. <laughs> dat is gewoon een beetje om de staat uh, te jennen. Nou, omdat je tegenwoordig kan je gewoon zeggen, I self identify als een wolf uh, of zo. Oh, okay. Of als Het is in Amerika nou een beetje de, de modem. Mm -hmm. uh, en dan moet, dan moet Iedereen jou ook zo aanspreken, zeg maar. Dus je kan best een duidelijke man zijn, maar als je zelf-identify als een vrouw, dan moeten mensen jou ook als vrouw aanspreken. Je kan zelfs wel een enorme boete voor krijgen als je dat niet doet uh, in New York. Oh, en dat had zij gewoon uitgeprobeerd. Ze uh, was gewoon in de ogen hakken naar de dokter toe gegaan. En ja, ik denk dat ik een man ben. Daar nou, krijg een papietje mee en dan had ze een nieuwe ID aangebracht. Het staat nou op dat zijn man is. Uh... Over oh, okay. ja, uh, ja. oh, trouwens over die artiesten, volgens mij uh, backwards. Met, uh... Erik July, die was er zeker ook, of niet? Ja, even kijken, staat dat in de... Uh... Ja, het is een band. Uh... Ja, even kijken of dat in het programma staat. Uh -huh. Nou, het klinkt wel enigszins bekend, ja. Een hele jonge gast die het rapt. Ja, ik ben een neger met een baard. Hij heet uh, Erik July. Hij is ook wel een uh, populaire podcaster. Nee, dat was hem niet. Oké, oké. Hm. En dan was die van Monnier? <laughs> ja, die werd een beetje belachelijk gemaakt. <laughs> oké. Okay. Jeff had zo'n praatje... Maar... Had hij, eh, precies het alle drama in de Limuitse be beweging. Zag je, ja. ja, de relatie was ergens een relatie uitgegaan en een relatie bijgekomen of zo. En, uh, ja, uh, Larkin Rose had een nieuwe vriendin gekregen en uh, die van Adam was uitgegaan. Oh ja, ja, dat kon allemaal meegenieten. Ja, en toen kwam er daarna nog meer drama. Toen hoorde je had hij zo'n clipje van uh, Stephen Molleje die het Amerikaanse volkslied zong. <laughs> Iedereen hard lachen. <laughs> Ja, er waren ook nog ja. twee komiekjes, dat was ook gaaf. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. Ja. En nog een vent, die, die vond ik ook wel goed, die had allemaal van die uh, promotiefilmpjes gemaakt. Er zitten echt twee hele goede promotiefilmpjes bij. Of een paar, ze... okay. hij liet wel vijfzien of zo, maar het waren allemaal heel... Ja, heel uh... Heel goed in elkaar gezet, vond ik, je. Oké. Ja, goed. Okay. Hm. Ja, je hangt er nog even een paar dagen rond, hè? Ik bedoel, uh, het is dan wel voorbij, maar ja. uh, ze blijven nog even van het mooie weer genieten daar, hè? Ja, er zijn ook mensen die blijven wat langer of die komen wat eerder. En dan, uh, dan, uh, het is natuurlijk, een uh, koppel je een beetje vakantie aan vast. Hè. Nee, tof, joh. Nou ja, ik, ik zou zeggen, geniet nog maar even lekker van het mooie weer dan, daar. En, uh, ja, dankjewel. Ja, en uh, ja, mocht je nog een bekendheid tegenkomen, doe hem de groeten van mij. Ja, dat zal ik doen. Nee, top. Uh, nou ja, wanneer? Ben je weer in Nederland? Uh. Ja, wel even. Ik ben de volgende keer ben ik niet op de radar. Internet. Dan nou, ben je echt van de bewonende bon wereld uh, vertrokken. Ja. Nee, maar goed joh, ik uh, wens ik je nog een hele fijne voortzetting van uh, ja, je vakantie toe. Ja, jullie fijne avond ja. en uh, fijne uitzending. Ja. Oh, ja. Okido. Hoi, hoi. Goed, joh. Nou, dan gaan we naar, uh, naar jou toe André. Je, hebt, uh, je had nog wat uh, gevonden, hè? Ja, ik denk dat als je een beetje de correspondent volgt, dat je dan dit niet gemist hebt. Um, want de correspondent heeft een uh, artikel gelanceerd waaruit blijkt dat Shell al heel lang wist dat klimaatverandering heel gevaarlijk is. En dat het ook actief geprobeerd heeft om uh, klimaatverandering te ontkennen. Tenminste, dat staat in de titel. Um, als je dat artikel vervolgens gaat lezen, dan komen er veel interessante feiten naar voren. De manier waarop die feiten naar voren worden gebracht is ontzettend irritant en socialistisch. Maar de feiten zelf zijn heel interessant, dus lees het toch maar gewoon eventjes. Um, want het gaat erover dat Shell vanaf jaren zeventig wist van klimaatverandering en dat het ook een groot probleem zou kunnen worden. Waarna het heel veel geld investeerde in onderzoek naar klimaatverandering en zelfs in 1991 met een filmpje kwam, een soort van voorloper van uh, een uh, inconvenient truth, het filmpje van Shell heet Climate of Concern, kun je ook gewoon bekijken op, uh, de, op de correspondent. En ja, dat, ze waren heel erg duidelijk over... we moeten nu iets gaan doen... want het wordt een heel groot probleem later. Voor, tot zover is dat goed nieuws voor Shell. Um, maar ik kan me nog wel herinneren... uit mijn jeugd toen ik op uh, school zat... we uh, werden ook bang gemaakt met verandering van, uh, van het klimaat. En, uh, ja. We zaten aan het einde van uh, de ijstijd... en daarna kwam er weer een nieuwe ijstijd aan. En, uh, ja. Ja, de, de, eigenlijk was het verhaal... Uh, er komt een nieuwe ijstijd aan, we moeten bang zijn... Ja, ja. ja, maar het is dus al heel lang bekend dat het klimaat verandert en dat mensen daar op de een of andere manier invloed op uit kunnen oefenen en dat dat uh, ja, onderwerp is van concern. Maar in het artikel blijkt dat ze uh, inderdaad ook daarna bij een soort van smerige lobbygroep is gaan zitten die uh, met opzet twijfel probeerde te zaaien over de uh, wetenschappelijke consensus van klimaatverandering. En daar zijn ze uiteindelijk na tien jaar ongeveer uitgestapt en toen hebben ze toch weer heel veel geld te lopen investeren in groene energie. Maar uiteindelijk blijkt toch dat industrialisatie van de hele derde wereld en duurzame energie niet uh, vlekkeloos samengaan. En dat ze ook uh, niet failliet moeten proberen te gaan. Wat uh, volgens het artikel van de correspondent op uh, allerlei verwijten komt te staan van uh, ja, economische perverse belangen en dat soort dingen. Maar het grappige is dat in het artikel Shell dus met de grond gelijk wordt gemaakt, terwijl uit de feiten blijkt dat ze heel erg ver voorliepen met het onderzoek naar klimaatveranderingen en investeringen in klimaatveranderingen, ondanks inderdaad uh, tien jaar periode van klimaatontkenning. Maar dat, het, dat artikel geleid heeft tot een hernieuwde global divestment mobilization. En wat is divestment? Dat is dat aandeelhouders in bijvoorbeeld bedrijven als Shell en bedrijven die in fossiele brandstoffen handelen, uh, hun investeringen gaan terugtrekken uit die bedrijven en gaan investeren in groene energie. Met andere woorden, 100% vrije marktoplossing voor het probleem van een gebrek aan uh, duurzame energie. Het was een heel mooi moment voor mij dat zo'n artikel het alleen maar aan het zandek is dat de overheid het uh, had moeten oplossen. Waardoor de kans niet toe kreeg omdat Shell zo groot en boos was en lobbygroepen op de een of andere reden de wet maken. <laughs> um, blijkt nu toch dat de oplossing wel degelijk uit de samenleving zelf komt. Mensen willen gewoon groene energie en dat doet er niet eens toe of je het eens bent met klimaatverandering of niet. Het feit is dat mensen het nu gewoon not dan vinden om in fossiele brandstof te investeren. Dat is, dat is alles wat je nodig had. En dat is nu wat er op gang komt. Dus ja, de overheid hoeft er uiteindelijk waarschijnlijk toch niet zo aan te pas te komen als de correspondent wel uh, roept. Hoe zou het eruit gezien hebben als de overheid zich er niet helemaal mee had bemoeid? Ik bedoel, nu hebben we overal van die win lelijke windmolens staan, ik bedoel. Tja. Dat komt omdat er heel veel uh, subsidie op zit. Ja, er ja, is dus inderdaad ook veel subsidie gegaan naar groene brandstof. Maar ik weet niet eens hoeveel subsidie er op uh, fossiele brandstof zat. En hoeveel belastingvoordeel Shell krijgt. Want het was eerst koninklijke Shell, voor als ik waar, erin het goed kan herinneren. Hij is nog steeds uh, koninklijke nee, Ik heb Shell. een beetje proberen op te zoeken en ik zie dat ze niet meer... Uh, ja, termen de termen, ja, de term ja, koninklijke is uh, met name altijd uh, ceremonieel. Ja. Je hebt het lijkt niet, niet alsof uh, de Nederlandse overheid een meerderheidsaandeel heeft in Shell. Ook niet een groot ja, ja. meerderijsaandeel op het moment. Dus. Ja, het is uh, deels uh, Brits-Nederland. Uh, exact, ja. Maar het dus, is dus ja. wel uh, koningin Beatrix die de meest, die heel veel aandelen wel heeft, maar dat is eigenlijk toevallig. Ja. Uh, ja, er is in ieder geval niet een hele duidelijke directe link tussen uh, Shell en dat, uh, ja, dat de overheid daar een groot uh, aandeel in heeft. Natuurlijk is het goed voor de Nederlandse economie, dus in dat opzicht is het economisch ja. belangrijk. Ja, ik denk ook dat het een misverstand is. Uh, ik denk dat het nog beter uh, voor de economie is als uh, de, de, er helemaal geen banden meer zijn tussen de overheid en Shell. Ja, ja dat, dat weet ik niet zeker in dit geval van Shell. Want uh, nee, kijk, ja, kijk, daarvoor moet je dan een beetje in het noorden uh, wonen. Want zowel de gasunie uh, als uh, NAM uh, zijn hier gevestigd. En dat zijn dan, zeg maar, uh, consortiums tussen uh, SO Shell en de overheid. Dus uh, wat je dan, uh, zoals de Federal Reserve uh, zeg maar in de Verenigde Staten, zoals dat private uh, uh, banken zijn... Dus De Nam eigenlijk ook gewoon een privaat onderneming, waarbij dan blijkbaar um, de overheid ook een belang heeft om, um, om gasbaten uh, te hebben, met name. Hè. Nee. De, de oliewinning is in Nederland zelf wat minder interessant op dit moment nog. Uh, uh, dus um, ja, maar het is wel zo hè, dat uh, da, da, da, door die uh, verbindingen... Ja, dat er natuurlijk ook wel een aantal dingen zijn uh, scheef gegroeid. Met name dus als het dan ging om, uh, om de aardbevings hier in, uh, hier in uh, Groningen... Uh, dat werd natuurlijk glashard ontkend. Dat dat ook maar iets met de gaswinning te maken zou hebben. En dat is echt... Uh, echt ontkend alsof het een Noord-Koreaanse toestand uh, was. Ja, en dat zijn van die schadelijke dingen. Ja. Ja, hè? absoluut. En, uh, en, dan, uh, en dan wordt er dan... Hè, uh, uh, nou ja, zoals je zei, hè, in de correspondent wordt dan ook weer een oproep gedaan van, uh, op de overheid. Maar hier kan de overheid ook uh, inderdaad dan weer vrij weinig uh, aan doen. Want... Uh, ja, want je kunt wel, er zijn nu al vijf, misschien zelfs wel zeven on, zogenaamd onafhankelijke commissies die bezig zijn met de afhandeling van, het, uh, uh, van de gasproblematiek. Maar nog steeds zijn ze niet onafhankelijk. Mm -hmm. Met name dus door de financiering. En uh, waardoor het dan weer lijkt... Hè, en, en, dan krijg, en dan krijg je misschien ook een soort uh, moeheid... waardoor mensen dan ook de moed op gaan geven... waardoor het dan lijkt alsof het gewoon ook de bedoeling is... dat, Gron dat Groningen uh, uh, wegzakt... en dat mensen uh, financiële schade leiden, zeg maar. Omdat... Uh, omdat zeg maar, als je het dan hebt over een goed bedrijf runnen, dan heb je denk ik ook wel een bepaald gevoel voor maatschappelijke normen, maatschappelijke betrokkenheid, een plek in de maatschappij. Ja. ja, gewoon een lange termijn planning hebben mm -hmm. te maken. Ik bedoel, als jij weet dat ja. zij allerlei dingen gaan doen die schade aan het milieu uh, ja. toebrengen, dan weet je van oh, dat kan ik maar beter niet doen, want zal, uiteindelijk zal er ophef over ontstaan. Exact, en, dan en dat werkt het in ook, ons nadeel. Ja. Ja. En dat is ook waarom Shell in eerste instantie onderzoek wilde doen naar klimaatverandering, omdat het heel slecht zou kunnen zijn voor hun uh, lange termijn bedrijfsplan. En dat ja. zou ik zeggen, buitengewoon goed. In het artikel worden gedaan alsof dat uh, uh, super slecht is, want ze deden dat uit commercieel belang. Precies van kerel. <lacht> ja, dat ja. tel je zegeningen. Weet je? Ze willen uit commercieel belang groene energie inzetten, omdat uh, het vernietigen van de wereld een slecht langetermijnplan is voor een bedrijf. Wees ja, <lacht> daar het... blij om, maar goed, het was allemaal weer niet goed. En weet ik veel wat allemaal. Maar lees door dat gezamenlijk heen, lees de feiten en je hebt een interessant verhaal. Ja. Uh, uh, ja, maar... nou, in het geval van, van Groningen was het gewoon... Ik weet ook het probleem met Groningen is. Ik bedoel, de in Nederland is niemand eigenaar van een grond eigenlijk. Hè. Alles is van de kroon en er is een constructie opgezet om mensen het idee te geven dat je een stukje grond mag hebben. Maar dit bewijst maar weer dat Groningers hebben helemaal niks over hun eigen stukje grond te zeggen. Je nee. kan daar een boerderij hebben, maar die boerderij is gewoon niet voor jou, die is van de koning. En als en en al de aardgas dat eronder zit is van de koning en dat wordt dan ge, vergunning wordt dan gegeven aan uh, in ieder geval aan een nam of constructie wordt opgezet, om alles om onder jouw reeds vandaan te ja te, te, te zuigen waardoor de bodem wegzakt, weet je wel ja ja dat is gewoon zuur we zijn eigenlijk nog steeds horigen. Als het, uh... ja. ja, ja, ja, ja. En dan is Groningen is eigenlijk ook een soort gewin hè, ge, uh, geweest, hè? Ja, Het, het, het kiphoek het kip van de koning. Ja, ja. ja dus is ja. Uh, gewoon een... Uh, een gaskolonie. Ja, ja, ja. He, want, nou ja, de afdrachten he, ten opzichte van de schade, he, de, ja, dat is ook een schijntje geweest. Uh, sterker nog, procentueel gezien heeft Groningen uh, minder ervoor gekregen dan andere prof, uh, provincies. En uh, ja, het is allemaal zeer pijnlijk dat dat, uh, he, dat, dat uh, mensen in, in zulke. ...processen zitten, zeg maar... ...dan... Uh... Ja, gewoon mensen in de inderdaad in de stront laten zakken. Mm -hmm. Ja, en dat is vaak een 1 tje tussen grote bedrijven en overheden, die spelen onder één hoedje om de burger te naaien in veel gevallen. Ja. Dus ik vind het helemaal niet raar dat, dat, ja, dat de mensen dan één of de andere partij kiezen om tegen te aan te, te klagen en dus en de schuld, de zwarte Piet aan toe te schuiven. Ja. En maar... wij doen dat van allebei partijen. En ja, dat is uniek aan libertariërs. Dus wij kunnen het met niemand vinden. Ja, ja, ja, de normale mensen kiezen één zonnebof ja, ja, en dan inderdaad gaan dan ook uh, de geesten dicht. Hè? Dus uh, in, die, uh, in die propaganda over uh, schone milieu, zeg maar, in de jaren tachtig. Mm -hmm. Daar kwam dan uh, McDonald's uh, kwam voorbij. En natuurlijk de oliemaatschappijen, niet Shell in het bijzonder trouwens, maar uh, met name de oliemaatschappijen. En ja, tegenwoordig is het ook Monsanto. Een van de grootste agrarische uh, bedrijven die uh, zaden kweekt en zo. Nou, laat het woord vallen En, uh, en je hebt gewoon kans dat mensen uh, gewoon niet meer ophouden. Mm. Met uh, wat zij allemaal hebben, uh, nou ja, zogenaamd geleerd over Monsanto. Mm. En dan denk je van, oh mijn god, het hele eten is een complot. Snap je? <laughs> ja. Dat is natuurlijk ook niet zo. Hè, dat er nog een... Uh, ja, dat er nog een verschil is tussen uh, lobbywerk en een groot complot. Alleen, uh, nou ja, zoals ik al zei, hè, soms lijkt het er inderdaad wel op. Alsof alles en iedereen maar kapot moet en mag, uh, zeg maar, ja. Ja, het Monsanto vind ik het leuk dat uh, vooral mensen die ik ken vanuit de uh, echt links, de socialistische hoek, die zijn ontzettend kwaad omdat Monsanto uh, zaden wil patenteren of al heeft gepatenteerd voor een groot deel. En die zeggen, ja, een groot kapitaal en zaden zijn van iedereen, bla bla bla. Ik heb zoiets: ja, maar wie de fuck verleent die patenten? zeg maar? Dat zijn niet de bedrijven zelf. Nee. Dus, Zoek het ook een beetje uh, waar de macht zit. Dus niet alleen aan de kant van waar het geld zit, maar er moet ook macht zijn om dat geld macht te geven, zeg maar. Dus ja, dit, doe, het, doe het gewoon allebei. <laughs> dus ze zouden beter gewoon uh, het idee van patenten kunnen. Exact, dan richt je daar. Uh, ja, want, want, want dan kan Monsanto kan niet meer mensen dwingen om. Uh... Zij spullen te gebruiken, want dat is wel het probleem wel eens. Dan dat, dat toevallig wa waar je wat zaden naar een, uh, het land van een boer uh, naast je. En dan uh, zitten op meteen uh, zit de juristen van het bedrijven bovenop je nek. Want ja. Er groeit spul van Monsanto op jou. Ja, uh, maar dat is dan niet van, ja. oh het grootkapitaal kapitaal ons. Nee, het grootkapitaal kapitaal en de overheid nijdt jullie samen. Zeg. Maar dat is het verhaal. En ja, dat wordt, ik weet niet waarom dat, dat niet vaak wordt uh, gezien op die manier. Het is of het, of het bedrijfsleven is geweldig of het bedrijfsleven is verschrikkelijk, maar het is nooit gewoon uh, redelijke uh, haat naar allebei beide partijen, zeg maar. Redelijke haat, oké, okay, dat is mijn uh, interpretatie. Ja, of dat je gewoon kritisch het hele verhaal kunt zeven, weet je wel. Van, uh, ja, wie mijt mij? Dat is goed om gewoon even ja, te weten. Ja, van, ja en, en waarom en uh, dat soort dingen. Vooral dus, ja, ja, maar dat heb je dan ook uh, inderdaad gewoon de mensen die uh, zo'n klacht hebben bij de overheid. Maar zelfs een uh, energieleverancier. Uh, uh, ze denken ook al heel vaak dat het een persoonlijk complot is. zeg maar Ja, daar word ik echt ziek van. Van die mensen ja. die met hun complotten. Ja, en, uh, en, en ook uh, ja, inderdaad hè, bij de gemeente en dat soort dingen. En ja, een van die dingen die ik dan ook inderdaad uh, al heel vaak gelijk zeg. Is zo van ja, relativeer die shit. Want voor, kijk, voor jou en je moeder ben je waarschijnlijk uh, echt heel dierbaar. Maar uh, voor hun ben je slechts een nummer. En dat is wat het is, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat gaat dan ook al in een stukje voorstellingsvermogen voorbij of zo. Van, uh, of dat je inderdaad voor hun geen mens bent met, met een uh, ervaring en een emotie. Maar mm -hmm. ja, uh, dat, dat ze jou heel anders wegzetten. Bijvoorbeeld een klant met een tevredenheidsprobleem of dat soort dingen. <laughs> en dat het dan ook in, in het belang van de zaak is of om die klacht zo heel... ...kort en krachtig mogelijk af te handelen... ...of inderdaad, als het een slechte zaak is... ...je met een kluitje naar het riet te, te sturen. Ja. Mm, ja. Ja, het is maar net wat economischer lijkt of is. Ja. Ja. ja, ik denk een van de dingen die ik zou willen meegeven... ...van mensen is... Uh, vraag niet waarom je wordt genaaid... maar ga gewoon kijken naar hoe je wordt genaaid. Ik denk dat dat beter werkt uiteindelijk. Dus dat is een beetje het verschil tussen de correspondent... en bijvoorbeeld follow the money. Um, correspondent is heel erg waarom worden wij genaaid. Het kapitalisme, enzovoort, enzovoort. Follow the money kijkt van hoe worden wij genaaid? Nou, dan komen we dus tussen een verwevenheid tussen het bedrijfsleven en, het, uh, en de overheid en dat zit zo en zo en zo. En dan krijg je gewoon een uitstekend verhaal. Maar ja, dus het is eigenlijk ook wel vrij logisch voor, voor het bedrijfsleven, want we willen kapitaliseren gewoon op de, ja, als een soort realist op de situatie hoe het uh, nu is, weet je wel? Ja. Ja, en ze gaan niet als een uh, idealist zeggen van ja, maar eigenlijk is het immoreel of zo. Nee, ik uh, bedoel, zo zijn de regels nou helemaal. Ja, en ons doel is gewoon winst maken. Want als wij dat niet doen, dan doet de concurrent ja, het. Het grappige is dat Shell dus wel bezig was om te kijken wat er is om alleen om te doen. En dat probeerde te verenigen met winst maken. Maar dat nee, gaat niet 100%. Ja, het, ja het, zo is het nou eenmaal. Maar goed, in bedrijven is dat slecht en in overheid is dat realisme. Dus het is ook maar uh, wie het vraagt. Ja, maar kijk, voor Shell is het natuurlijk ook niet uit idealisme hoor dat ze dat doen. Ik bedoel, ze kijken gewoon wat de consequenties zijn. Ja. En kijk, als de, de consequenties zo waren van het is slecht voor het milieu, maar de ophef is minimaal. Dat kunnen we wel uh, aan. Ja. Ja, ja, dan maken ze die beslissing toch, weet je wel. Ja, tuurlijk. Maar het grappige is dat je, je kiest een strategie voor je bedrijf. Of ja, je wilt op de lange termijn richten, en volgens mij is dat altijd goed voor de samenleving, als dat de insteek is van het bedrijf, of je richt je op de korte termijn. Dat is in dit geval waarschijnlijk heel slecht voor de samenleving. Ja, ja, ja. Dus ja, bedrijfsmodel kan ook moreel zijn, of immoreel in dit geval. Ja. Ik zat nog even kijken naar Monsanto. Het is wel grappig, die is in 1901 opgericht door uh, een ier, uh, John Francois Queenie. Het bedrijf is genoemd naar zijn vrouw, die heet Monsanto van de achternaam. En hun eerste klant was Coca-Cola. En uh, zij produceerden de zoetstof ...saccharine, en zijn daarna ook nog vanille en cafeïne gaan produceren voor Coca-Cola. En pas later zijn ze in de bestrijdingsmiddelen gegaan. Ja, Agent Orange is uh, de meest beruchte en round-up. Ja. Agent Orange werd vooral uh, bekend geworden tijdens de Vietnamoorlog ...als ontbladeringsmiddel. Het uh, spoot ze over het oerwoud om dan uh, te kijken of daar is. En daarna kwam de Naapel ook zo'n mooie mengsel. Ja, maar goed, ja, uh, je ja, had toch veel meer trouwens, hè? heb nog een artikel over autisme bij vrouwen. Ja, de, we hadden het eventjes kort over waarom er zo weinig vrouwen in de uh, libertarische beweging zitten. En jij opperde dat het misschien komt omdat uh, ja, autisme uh, meer voorkomt onder mannen. En uh, mannelijke autisten misschien meer geneigd zijn tot het libertarisme. Um, ja. Nou, ja, ongeveer, ja, dat er misschien een, een relatie <laughs> zit tussen mensen ja, die ja, heel ja. goed zijn met computers en die libertarische ideeën hebben. En in die hoek zit vaak ook autistische persoonlijkheden. Um, maar het grappige is dat uh, onder vrouwen komt ook veel autisme voor. Maar het werd lange tijd niet herkend omdat het heel anders zich uit in meisjes dan in jongens. Omdat ze ja, andere sociale omgeving hebben, misschien anders in elkaar zitten of iets dergelijks. Ja, maar dat hoeft dus niet per se de reden te zijn waarom er minder meisjes in het libertarisme zitten dan jongens. Autisme alleen. Ja, ik ben wel benieuwd wat daar de gedachten over zijn. Want als ik kijk in libertarische groepen word ik niet echt vrolijk als het daarover gaat, meestal. Maar denk je dat vrouwelijke autisten ook zich aangetrokken zouden voelen tot het libertarisme? Of denk je dat misschien dat... Dat, dat autisten zich tot libertarisme aangetrokken voelen misschien wel een vooroordeel is? Ja, ik denk dat het, um, dat veel mensen in de uh, artificial intelligence en computer science hoek uh, libertarisch geneigd zijn. Uh, waarschijnlijk omdat het mensen zijn die uitstekend rationeel kunnen nadenken en libertarisme vrij uh, straightforward is in dat gebied. Er komt heel weinig vaag en, en, en waardeloze metafysica bij kijken zoals eerder in deze uitzending in Over de Soevereiniteit van het Volk. Dus uh, rationele mensen zullen daar de voorkeur voor hebben. Maar misschien is rationaliteit niet het enige kenmerk van uh, hoogfunctionerend autisme. Het zou kunnen dat er andere kenmerken zijn die doorslaggevend zijn, juist. En dat we gewoon een bepaald vooroordeel hebben, omdat mannen een bepaald soort van autisme hebben. Misschien meer asperger dan eh, laag functionerend autisme. Dus ik ben heel benieuwd om dat in de gaten te houden, dat soort eh, nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Want mijn doel is eigenlijk om zoveel mogelijk eh, groepen te betrekken bij het libertarisme. Niet, niet om het libertarisme te verwateren, maar gewoon omdat het een ideologie is die niet zou moeten afhangen van geslacht of eh, dat soort onzin. Nou, ja, nou... Ja? Vertel, ja. hey, vertel. Ik, ik, ik, ik uh, zou... Bij mijn studie zou ik een scriptie schrijven over uh, autisme. En, uh, daar, uh, en dat is me toen nog niet gelukt. En dat begon al bij het uh, onderzoek... Uh, naar uh, wat is autisme eigenlijk. En, uh, en, en toen kwam er al eigenlijk uh, naar voren dat autisme... Ja, dat is bijvoorbeeld geen aan, aanwijsbare uh, ziekte. Het, het is een ziekte, uh, ziektebeeld wat, wat uh, opgemaakt is uit, uit, uh, uh, uit een aantal indicatoren, zeg maar. Maar, uh, maar waar, Waarom zou dat nou een ziektebeeld zijn? Ja, het is, is dan geen is ziektebeeld. Gewoon, misschien zijn het gewoon uh, normale mensen. Het persoonlijke de... kenmerk het is ja. niet een ziekte. Nou, kijk, dat is het dan ook. Hè. Misschien ligt... Ja. Misschien ligt uh, Maatschappelijke norm gewoon ontzettend hoog. Misschien moeten we een maatschappelijke norm gewoon afschaffen. Ja, over uh, hoe je moet uh, functioneren in de maatschappij. Zeg maar. ja, uh, uh. He, en, dat, uh, en dat heeft, yeah, dat kan zeker uh, van als je dan ook het verhaal nu krijgt van. Kinderen die uh, uh, nu met een veel grotere regelmaat een bepaalde indicatie krijgen. He, dat is natuurlijk ook gewoon zo omdat het onderwijssysteem is uh, veranderd. Er wordt nu ook uh, wat dat betreft ook veel meer met zo'n oog naar het kind uh, gekeken en naar de ontwikkeling van... Uh, dan uh, loopt het achter op het gemiddelde. En als je dan ook maar een beetje achter uh, loopt, dan word, word je ook uh, verschillend gebombardeerd met, uh, met allerlei inhaalmogelijkheden, uh, zeg maar. Hè? Er is uh, dus totaal geen mogelijkheid of zo om te zeggen: van, nou, misschien is deze persoon niet zo geschikt voor super sociale functies. Of misschien is deze persoon niet geschikt voor, hoog, uh, he, voor uh, functies waarin veel uh, rekenvermogen uh, wordt gevraagd. Of, of waarbij heel veel creativiteit wordt uh, gevraagd. Wat allemaal. Uh, totaal verschillende kwaliteiten kunnen zijn van een mens. Maar bij een gemiddeld systeem, zeg maar, wordt, moet je toch wel een bepaald niveau uh, halen. Nou is, het, uh, bij, uh, nou, nou is het dus bij uh, uh, uh, het ontstaansgeschiedenis van, uh, van autisme zo, dat, uh, dat er gelijktijdig, Ongeveer ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En zowel als een, um, een Amerikaanse psychiater als een uh, Oostenrijkse uh, een bepaald ziektebeeld uh, hadden uh, ja. gezien bij, bij kinderen. En, uh, en daar hebben ze dus gewoon een etiketje voor gevonden. En... Ja, maar het is geen ziektebeeld. Het was een, een gedragspatroon of een ja. persoonlijkheidsstructuur, maar ziektebeeld. Het is niet, het is geen pathologie. Het is gewoon een persoonlijkheidsstructuur. Het is niet zoals schizofrenie bijvoorbeeld. Uh, nee, maar uh, het is ook niet een uh, ontwikkelingsstoornis uh, aan zich. Mm -hmm. En uh, toen ik het onderzoek deed, uh, ja, toen zaten uh, uh, het was dan uh, rond het millennium, toen zaten dus ook nog heel veel uh, autistische kinderen bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen. En volgens mij is dat uh, nu zo'n twintig jaar later is dat wel, uh, of vijftien jaar later is het nu wel echt uh, gescheiden. En uh, uh, uh, ja, dus, en dan ook met name dan dat die artsen het gelijktijdig hebben ontdekt, wordt dan een, uh, een argument om het ziektebeeld uh, als waar uh, te zien. En dan wordt er dan ook bijgezegd uh, dat uh, die Asperger, dat was dan de Oostenrijkse arts. Uh, ...dat hij dan zeg maar, uh, uh, die had het dan als eerste ontdekt... ...maar hij kon zijn uh, artikelen uh, niet aan straatstenen uh, kwijtraken... ...omdat Oostenrijk net in een oorlog uh, zat, uh, zeg maar. En die Amerikaan had het wat dat betreft net veel uh, makkelijker. En, uh, maar ja, het is dus, uh, kijk bij, bij Dementie kun je nog zeggen van... Uh, dat er op uh, scans, hersenscans, dat je daarin een bepaalde verandering kunt zien, een bepaalde fysieke verandering. Bij autisme is dat dus niet zo. Hmm. En uh, het is, gaat dus inderdaad dus alleen om uh, gedragspatronen. Uh, inderdaad, van uh, hoe vaak... Uh, uh, uh, Hoeveel hoe structuur heb je nodig in het dagelijks leven? En hoe ga je inderdaad ook om met die veranderingen? En, uh, en natuurlijk het meest bekende uh, uh, fenomeen uh, wat niet eens elk autist heeft. Hè, is uh, uh, yeah, nou ja, dat, dat zijn inderdaad die herhaalde uh, patronen en handelingen. En... Uh, maar ja, ja, verlegenheid valt er ook onder. En inderdaad, wat was het? Als je dan 9 van de 14 uh, indicatoren uh, hebt, dan zou je misschien wel eens een autist kunnen zijn. Uh, maar in wezen heeft ieder mens al een aantal van die indicatoren, uh, heeft die, zeg maar. Dus... Um, de... Het is niet allemaal waar dat je het niet in de brain kunt zien, want de uh, Scientific American heeft een artikel over een studie die is gedaan met autistische jongens en meisjes, inclusief dus brain scans. En er is wel degelijk uh, verschil in uh, hersenpatronen te zien, activiteiten in de hersens. Um, bijvoorbeeld als ze kijken naar de hersenen van meisjes met autisme, dan lijkt dat heel erg op het, op, de, op het brein van een typische jongen van dezelfde leeftijd... Met verminderde activiteit in die regio's die geassocieerd zijn met socialiseren. Maar mm. ze hebben weer minder activiteit dan andere meisjes op diezelfde leeftijd. Dus mm. bij, onder jongens zou hun gedrag niet als autisme worden gezien. Want voor jongens is veel extremer uh, gebruik aan social skills nodig. Maar bij meisjes uh, ja, is het comparative Bij de groep meisjes hebben ze veel lagere sociaal ontwikkeling. Mm. En zij zijn het dus autistisch. Maar goed, dat kun je dus wel degelijk terugzien in hersen. Uh, Scans en dat soort dingen. Dus dat is wel interessant. Ja, ja nou ja goed, dat is inderdaad dan... Uh... Allemaal uh, namen mijn scriptie uh, zijn dat. Ja, 2014. Dus dat was ja. allemaal heel recent. Ja, als ja. je het wil lezen ga je naar Scientific American. En het artikel heet Autism, It's Different in Girls. Het is best leuk om te lezen denk ik. Ja, dus, uh, uh, ja en natuurlijk hè, het beeld van uh, Asperger. Dat is, uh, dat is een vrij bekend beeld. Met name dan door de film Rain Man. Uh, maar dat is zo'n kleine uh, percentage van de bevolking hè, dat, uh, ja, dat, dat is ik weet niet wat de term daarvoor is maar dat leidt een beetje wel de aandacht af van het probleem uh, ja, als, dat is een savant ook. Het is ook niet normaal voor autisten en zo. Nee, he, dus uh, het, het is wel zo he, dat, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat autisme, uh, dat heeft wel een, een gevolg op je ontwikkeling, uh, ontwikkelingsmogelijkheden. En een van de gevolgen is uiteindelijk... He, dat het allemaal wat op een lager tempo gaat. En, en dat het ook in, in een omgeving moet met uh, minder prikkels. En vaak als je dat kunt uh, bieden. Dan uh, kom je ook al uh, heel snel tot een heel eind. Mm -hmm. uh, he, in plaats van tot het dwangmatige schoolsysteem. Uh, ja, wat er misschien nu nog steeds wel zo heersen. Van, mm -hmm. uh, uh, van klim allemaal... Uh, klim allemaal uh, in de boom ook al ben je een vis of een aard. <laughs> Precies, ja. ja. En uh, ja, dus uh, het is dus ook niet zo dat uh, autisme, uh, uh, hoe heet dat, een uh, direct, uh, um, uh, hoe heet dat, verband heeft met uh, intelligentie. Mm -hmm. Dat dus staat ook uh, weer uh, los van. Ja, het is dus wel zo van, uh, uh, het, het kan dus ook... Uh, dus, uh, gepaard gaan met zwakbegaafdheid. Dus daar gaat dan ook. Uh, de, en ook het grootste gedeelte van de, van de uh, kinderen binnen het autistisch spectrum. Ja, die, die zitten dan ook tegen uh, het zwakbegaafde aan. Dus dan gaat dan ook inderdaad. Uh, het vooroordeel hè, dat uh, rationele mensen. Uh, binnen de OP. Uh, ah, dat, dat, dat die drie woorden. Uh, synoniem staan met autisme, zeg maar. Dat, uh, dat... Nee, niet met uh, laagfunctioneel autisme, maar meer met die in de Aspergerhoek. Ja. Dat komt namelijk veel voor onder computer scientists en AI-mensen. Ja. En dat zijn uiteraard per definitie mensen in het hoog spectrum. Ja, nou ja, en het is natuurlijk wel zo... Uh, hè, uh, uh, ja, het is wel zo dat, uh, dat de mensen die uh, Asperger hebben en zich aan één taak uh, kunnen toewijden. Dat leidt ook heel erg op, op, op, op, op hè, gewoon een, een, een goede sporter of een goede wetenschapper hè, mm -hmm. of een goede muzikant. Omdat je die discipline sowieso al op kunt uh, brengen. Uh, maar goed, hè, er zijn ook hele bekende le leiders aan uh, uh, Asperger. Uh, hoe heet die man van de Star Wars film? Uh, Steven Spielberg. Ja, Steven Spielberg heeft in ieder geval uh, uh, Asperger. Hè, en uh, altijd een aantal <laughs> mensen in de Formule 1 uh, hebben uh, Asperger. Uh, maar uh, dat zijn dus ook mensen die al vaak een... Uh, een, een, een levensverhaal hebben als het gaat om hun positie binnen de familie en in de maatschappij. En, hè, kijk, en dat is zeg maar gewoon bij de, een soort psychologische basisbehoefte om, um, om normaal te zijn. En uh, als je dat bent, hè, bijvoorbeeld uh, gezamenlijk juichen voor Nederland, of, uh, uh, ge, of uh, uh, nou, als er een kermis in de stad is, dan moet je daar naartoe. Weet je wel, dat uh, zulke patronen, uh, ja, daar heeft gewoon een slag mensen zich aan weten te ontworstelen. En daar een afweging binnen leren maken. En dat ik zijn... denk dat dat niet, dat dat niet per se het geval is. Dat ze zich hebben ontworsteld. En een afweging hebben proberen. Of achteraf een afweging hebben gemaakt. Uh, ja, Ik denk dat het vooral komt. Dat je als kind andere dingen belangrijk vindt. En andere vragen stelt. En dat je er dan achter komt dat je anders bent. Het is niet echt uh, bewust denk ik. Nee. In eerste instantie. Ja, Het is wel grappig. Want uh, ik denk zo'n tien jaar geleden. Dan stelde ik uh, gewoon een keer uh, de filosofische vraag van wat gebeurt er als je uh, vier paaltjes op de grote markt, hier in Groningen, uh, slet, uh, uh, zet en uh, gewoon een stukje land voor jezelf uh, gaat claimen, zeg maar. En, uh, en je aan de belasting gaat uh, onttrekken en, uh, en gewoon zeggen van... Ik los het zelf wel op, wat allemaal uh, gedachten zijn waar uh, een gemiddelde, uh, gemiddelde libertariër nu mee uh, speelt. Maar ik was lang, er jarenlang, vond daar geen uh, weerklank in, laat ik het zo zeggen. En de eerste die mij die vraag hoorde stellen, die keek me echt zo aan: van. Uh, mens, waar heb jij het over? Mm -hmm. Die is later uh, is die nog in het bestuur van de Libertarische Partij geweest. Ja. <laughs> uh, He, en uh, omdat, uh, ja het is dan net als met het vis en het water, je, je hebt gewoon een bepaalde structuur, een bepaalde dagelijkse werkelijkheid die zo aanwezig is, dat je daar niet bewust van bent. Mm -hmm. en uh, en als je inderdaad de moed op kunt brengen om daar de vragen over te stellen, kijk, dan ga je inderdaad op een ontdekkingsreis. Uh, en inderdaad, dan maak je soms inderdaad ook de kans op dat mensen jou als een idioot gaan zien of weet ik veel wat. Maar uh, in wezen hè, ja, is dat ook gewoon een manier om de wereld te leren kennen in de tijd die hier aan en ieder is gegeven. Mm -hmm. hè? Uh, hè? Waar, ja, tenminste, mijn drijfveer is bijvoorbeeld van, als ik dan kijk naar mijn ouders, ja, dat zijn inderdaad gewoon uh, mensen die, uh, weet je, die gewoon met alle modewinden uh, meewaaien, snap je? En ik, ik ben inderdaad gewoon iemand die, die daar veel meer een afweging in heeft weer, uh, leren uh, ja, willen maken. Maar... Ja, dat, dat is dan waar ik vandaan kom, dan is het al vrij uniek. Mm -hmm. En uh, dus ja, ik denk, wat dat betreft heeft het waarschijnlijk ook uh, heel veel te maken met uh, uh, welke normen heb je meegekregen. En nou is het wel zo, de normen die mijn, uh, uh, en, en met name ook de waarden uh, die uh, mijn ouders uh, uiten, die dus ook vaak tegenstrijdig uh, waren, ja, die hebben mij dus wel. ...heel erg afkeerig gemaakt... ...van uh, een bepaald gezag. Mm -hmm, ja. En, uh, en dat ook ter discussie gesteld. Maar ik ga er wel slim mee om. Ik bedoel, ik ben niet een iemand... ...die als een, pe als een pelotonnetje ME uh, zegt... van, nou moet je oprotten... ...dat hij dan de discussie aangaat... ...omdat de ME zegt dat niet voor niks. Maar je moet ze niet de kost geven... Die uh, dan nog de discussie aangaan, uh, zeg maar. En ja, uh, met uh, andere woorden, uh, ja, mensen die zijn echt ontzettende patroonwezens. Uh, en vaak zijn het die patronen ook, die al heel veel van je vrijheid uh, kunnen beperken. Hè? En uh, met name dan ook uh, de vraag, bijvoorbeeld, van wat uh, zou je doen als uh, internet uitvalt? Of de elektriciteit weet je wel. Uh, wat zou dat doen als al die dingen waar je afhankelijk van bent, als dat wegvalt? Ja, voor veel mensen is het al een doen scenario. Uh -huh. <laughs> en, en dan ben je dus al eigenlijk al een slaaf van je middel. En... Ja, dan moet ik ook een beetje altijd denken naar mijn uh, opa. Die, uh, hij rookte bijvoorbeeld wel. En, maar uh, toen hij bijvoorbeeld uh, uh, een keer moest stoppen van uh, de longarts met roken. To toen lukte hem dat dan ook. En dan heb je zeg maar zo'n wilskracht. Dan... Uh, ben je inderdaad niet een verslaafde, een slaaf van je gewoontes, maar uh, heb je gewoon uh, een, een drijfveer om, uh, ja, om je eigen koers uh, te varen en uh, in wezen is dat ook het meest simpele uitleg van denk ik een goede uitleg van wat wat streven naar uh, vrijheid is. Alleen. Als het dan gaat om uh, de autistische kant van, uh, van uh, sommige liber libertariërs. kijk, Het is niet, denk ik bijvoorbeeld niet zo dat je vrijheid uh, los kunt zien hè, van, uh, van uh, de huidige tijd. Hè. Je zit in een bepaalde verhouding. Maar zeker niet eh, ten opzichte van de ander. En dan zullen ze eh, genoeg eh, ook wel zeggen van ja, het gaat vrijheid totdat je een ander schaadt en zo. Oh, prima, maar eh, nou ja, als het dan gaat inderdaad over eh, vrij wapenbezit en dat soort dingen, dan verschillen inderdaad eh, al heel snel de meningen. Ik dan zeg zeggen van, nou, uh, ik vind een uh, wapen, vind ik bijvoorbeeld heel iets anders dan de verstrekking van genotsmiddelen. Als het gaat om uh, het uh, mogen bezitten van dingen die nu, die nu niet... Uh, die nu niet mogen. Ja. Waar we vorige week toevallig over hadden. Ja. Dus, uh, maar ja, de reden waarom uh, weinig vrouwen zijn bij de LP is dus omdat het gewoon een heel omdat uh, vrijheid gewoon een heel lang saaie verhaal is. En geen uh, in interessant verhaal met, uh, met uh, ja, weet je met uh, een uh, je ne sais quoi. <lacht> mm. <lacht> Ja, het, uh, het verleidt niet echt. En dat is wel jammer. Misschien uh, wel jammer. Ja. ja, ik vind het wel... Ja, ik weet het niet. Ik vind het een beetje een rare stelling dat vrouwen verleid moeten worden tot kennen zeg maar. Mannen dat van zichzelf zoeken. op zich wel een beetje problematisch aan. Uh. Maar goed, ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben in dit onderwerp, in liberalisme. Kijk, volgens mij heb je ook gewoon mannen die, die precies, wie het precies andersom is. Of zo, weet je wel. die uh, manier met vrouwen, dus ja. Nou, het is, maar is dat niet, door, niet echt door de geslacht bepaald? Ik wil het ook geen, niet stellen als een wetmatigheid. En ik zal zeker ook niet zeggen dat je als vrouw... ...je eigen interesses op kunt zoeken. Ik bedoel, uh, wat ik bijvoorbeeld laatst heb geleerd... ...is dat uh, vrouwen bijvoorbeeld uh, op het gebied van synthesizers... Ja, ...die zijn gewoon baanbrekend geweest... Uh, ...als het ging om het vinden van geluiden... Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld uh, de Doctor Who-film uh, die heel uh, bekend is, to -do -do. dat is uh, gecomponeerd door een vrouw bijvoorbeeld. Ja, dat is dus niet door een professor. En uh, dus ja, dus nee, ik, ik zit zeker niet in het beeld van dat uh, uh, uh, van uh, <laughs> hey, kom maar uh, uh, schatje, dan zal ik je uh, verleiden met mijn verhaal over. Het. Maar, uh, um, kijk, als, het, als je het bijvoorbeeld libertarisme uh, uh, vergelijkt met het anarchisme, er zit bijvoorbeeld wel veel meer woede in, denk ik, hè, uh, van uh, fuck het systeem en dat soort dingen. Ja, en, en uh, daar gaat er toch een bepaalde spanning vanuit, wat, uh, ja, wat toch meer interesseert. En, en het is niet voor iedere vrouw zo. Maar uh, ja, ik denk dat voor het grote gedeelte uh, van de vrouw... Ja, dat zij juist gevangen zijn ook in... Uh, nou, ten eerste in wat ze elkaar uh, allemaal op de mouw uh, spellen, spelden. En, uh, maar ook wat zij denken wat de maatschappij van hen verlangt. En, uh, en dat is ook een bepaald juk die ik een vrouw uh, niet heel snel van zich af... Zelfs zien uh, werpen. Uitzonderingen daar gelaten. Maar. Uh, uh, ja. Als je gewoon uh, middagje kijkt. Naar wat voor vrouwen fietsen er rond. Heel veel gaan gewoon gebukt. En dan denk je van Ja. Je hebt niet eens een fietstas of wat dan ook. Nee. Het is sociale druk. Hmm. Ja. Sociale druk treft ons allemaal. Tuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. En, en, en het, zijn, het, het is ook een een hele lange geschiedenis van uh, hoe heet dat? Uh, van lange patronen ik bedoel ik, ik, heb, ik heb ook geen uitspraak of het nou genetisch is ja, of dat het nou gewoon, een, een, een, een, een, um, of dat het nou toevallig net altijd zo hangt. Snap je? Ja. ja, ik weet het ook niet. Ik bedoel, ik ben net zo clueless als de eerste, de beste man over dit onderwerp. Het begint ja. mij ook pas op te vallen, omdat ik denk van het is wel een beetje raar. Het is altijd dus zoveel keer dat ik uh, de enige vrouw hier ben. Wat going on? Ja. Maar ja, dat is niet een, niet een onderwerp dat mij eerder is opgevallen, laat ik het zo zeggen. Ik ben er heel laat bij. Ja, nou ja, het is ook van: hè, uh, ja, hoe komen vrouwen ermee in aanraking? Nou, dan, uh, dan zeg ik inderdaad van: hè, in de eerste uh, man-vrouw verhouding, wat nu dan zo is. Ja, die, die meeste interacties, uh, ja, ik denk niet dat dat heel verleidelijk is. Waarschijnlijk heb je heel veel op eigen interesse uh, gevonden, mm -hmm. in plaats van uh, uh, hè, dat je in een heel nieuw uh, belevingswereld bent uh, gestapt. Want, uh, ik bedoel, uh, ik ken libertarisme eigenlijk ook niet veel langer dan dat ik uh, vrijheid radio ken. Mm -hmm. Ik heb. Uh, Weet ik veel, een jaar of drie geleden die tune uh, gemaakt. En, uh, en, en toen ben ik een beetje van die radio uh, ook een beetje naar de partijen toe gegaan. Omdat, uh, uh, omdat ik vrijheid uh, uh, uh, uh, nou, best wel belangrijker ben gaan vinden. Als, uh, als, uh, als strevenswaardig punt. Omdat uh, uh, bijvoorbeeld uh, gelijkheid, solidariteit zeg maar, ja, dat heb ik toch meer zien falen. Dus uh, ja, dan ben ik inderdaad meer zo van, nou schaf het systeem dan maar af en zie dan wat dat oplevert. Hè? En... Uh, uh, maar uh, ja, toen waren er inderdaad ook nog uh, uh, radio-uitzendingen. Uh, mm -hmm. Waar men dan gewoon de, de filosofen erbij haal, haalde. Van, uh, hoe heet die? Roodbaard? Mm -hmm. Roodbaard, oh, nee. de Roodbaard, ja. hè? Huh? Ja. En uh, weet ik veel wat. Ludwig van Mises. Bastiat. En ik kan, en ik kan me ja. zo'n column herinneren: van, Kijk uit voor anarchisten. Want, <laughs> En ik weet niet eens meer wat hij dan zei. Oh nee, dat was Hendrik Scherton over het verschil tussen uh, anarchisme en libertarisme. Maar hij had er dan overrecht over het uh, oorspronkelijke anarchisme. Ja. Hè? Want ik, ik, ik krijg het verwijt nog wel eens van mensen die zich dan ook anarchist noemen... <laughs> en die zeggen, wij zijn echt anarchisten. En die zeggen van, uh, je kan geen anarchist zijn en in uh, eigendomsrecht gelopen. Ja, en dan klinkt het inderdaad heel erg spannend als je uh, erin zit. Maar als je van buiten komt, uh, ja, dan, dan klinkt dat niet heel erg uh, aantrekkelijk. En ik ben nog steeds niet uh, geïnteresseerd in uh, de vorige filosofen uh, hierover uiteindelijk. Ik probeer mijn eigen gedachten te vormen uh, over vrijheid. Ik bedoel, uh, libertarisme is voor mij geen doel, het is een middel. Dus. Maar, uh, ja. maar is het een probleem dan dat er geen uh, vrouwen bij komen? En Dat is nog niet eens gezegd, het is gewoon observatie. ja. En bij bijvoorbeeld Foundation for Economic Education valt het op dat er wel heel veel vrouwen zijn die stukken schrijven en zo. Dat is de website van Jeffrey Tucker, hmm. waar Jeffrey Tucker nu de scepter schrijft. En Van Mises was er volgens mij eerst uh, aan verbonden zelfs volgens uh, mij ja. Uh, ja misschien probeert tukker aan het uh, vrouwenquotum uh, te doen. Uh, ik, maar <laughs> ik weet het niet. Ik heb gewoon het, de indruk dat de manier waarop uh, limiterisme daar wordt behandeld uh, meer mensen aantrekt. En ik weet niet, ik denk niet dat het eraan ligt dat het per se uh, aantrekkelijker is of misschien makkelijker of weet ik veel wat. Maar gewoon dat er geen discussiegroepen zijn met uh, de schuld van de wereld uh, komt doordat vrouwen seks hebben met mannen die niet oké okay zijn, zeg maar een beetje de Stefan Malignieu groepje. Mm. Ja, de, die kom je daar niet tegen. En dat is natuurlijk wel pijn als je als vrouw uh, langs een groep komt waarvan je denkt, hé, hey, interessant filosofisch onderwerp. Oh, gaat het alleen maar over hoe vrouwen eigenlijk als make-up dragen kwaadaardig zijn en al dat soort dingen. Oké, okay, ik ga al er. Ja, <laughs> <laughs> ik, ik surf weer door op het web. Want het web is groot en vol interessante dingen. Uh, en uh, bij VI krijg je gewoon interessante dingen te zien in plaats van dat soort onzin. Dus misschien is dat ook een factor. Uh, uh, uh, ja. Hmm. ja, goed joh. Ja, ik, uh... Nee, goed, nou ja, ik zat hier maar even bij later dan, bij deze. En uh, ja, ik wil iedereen uh, nog een hele vrolijke en vooral een hele erg vrije week toewensen. En uh, ja, goed, jullie ook uiteraard. En nog, dank je wel voor het meedoen. Graag gedaan. En de luisteraars uiteraard, dank je wel voor het luisteren. Ja. Nou, ik zou zeggen tot de volgende week. Ja, ja en vrijheid is uh, niet te veel denken, hè. Gewoon doen. <lacht> ja, precies, ja. inderdaad. Ja. Had zien. dokie. Ja.